Weer. Hier is die Raab met het uh, bel en Skype-programma live vanaf uh, Den Haag, vanuit Den Haag moet ik zeggen. Het is nu uh, bijna twee minuten over acht en het is zondagavond, 16 juni 2013. Jullie rusten uh, naar Eurostar Radio. via de Skype. Je kan uh, vanaf nu skypen. DJ Jaap is het Skype adres. DJ licht Jaap. En dan kan je live in de uitzending komen. En, uh, ja, en hoe meer mensen daar uh, hierheen bellen, des te weten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd zullen we maar zeggen. Hè? Eurostar Radio. Het station voor jou. Oké, okay, mensen. Uh, we gaan door tot uh, 10 uur en mocht het nou heel gezellig en heel druk worden, dan gaan we tot uiterlijk 12 uur door. Maar goed, uh, dat ligt aan jullie, dus uh, kom lekker in de Skype, bel ons via de Skype, gratis, dus gratis. Oké, urostradio.nl, live vanuit Den Haag. Ik ben DJ, Jaap. we uh, maken een gezellige boel van. En uh, ja... Het ruis uit nu en dan is wat muziek. Ja, we zullen kijken wat we allemaal uh, hoe we gaan doen, weet je. Dus is maar even afwachten. Oké, okay, jullie gaan uh, nu luisteren naar de groep uh, Alalaes, but tell me what's on your mind. als alla met uh, Tell me what's on your mind? En uh, goed, dit is vanavond, uh, het is zondagavond, 16 juni 2013. Ja, uh, live vanuit uh, Den Haag. En ik ben dj voor als je net, lu net luistert of inschakelt, weet ik veel. Uh, goed, we gaan uh, gezellig ge ge ge door. Hè. Ik heb de Skype aanstaan, dus uh, je kan uh, in bed als je wil maakt niet uit waar je het over hebt. Brrr, maakt niet uit. Uh, maar uh, goed. Uh. En hoe meer mensen erop komen, des te beter. Nee, ja. <laughs> We maken er een dolle boel van. Uh, Oké. Okay. Je kan gewoon inbellen. Je mag gewoon, uh, al draai ik een plaatsje. Zodra je inbelt, word je gelijk ingeplucht. En uh, jullie mogen ook met elkaar uh, communiceren. Je mag het over van alles hebben houden. hou daar wel rekening mee natuurlijk. Dat de luisteraars dus is alles... Luisteraars ze kunnen alles horen wat je zegt, hè? Dus uh, let een beetje op je woorden. Maar het maakt niet uit, je mag alles zeggen, in principe. Dus, uh, Oké, okay, dus uh, we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud. En, uh, Ja, oké. Okay. Goed. Dus jullie, uh, mogen de uitzending als het ware overnemen. Dus gezellig, kan ik lekker uh, achteroverlenen. <laughs> Goed, dan gaan we gaan het volgende uh, liedje draaien. And uh, that is uh, Suspicious for the Winter With the Empty Streets The lights are out We're getting old The nights pretend us to the throne Catch the moon in their machines And arm themselves with souvenirs The lights are out, we're getting yourself The night, pretend this day too. Voor for the Winter, met de uh, Empty Streets. Oké, okay. ja, we, we gaan eens even over op uh, het recente gebeuren uh, vandaag, uh, weekend van uh, uh, zondag 16 juni 2013. Gaan we gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurd is, onder andere in uh, Istanbul en Turkije. Ze zijn redden bezig, ik geloof dat ze daar een plein al hebben schoongeveegd daar. Dus uh, ja, bedoel, uh, we gaan uh, eens even kijken wat er nog meer voor nieuws is, onder andere hier. Uh, ja, oké. Okay. En uh, we gaan eens even kijken. En uh, ja, de bronvermelding doen we er even bij. Uh, is, uh, van de uh, website nu.nl. Honderdduizenden aanhangers Erdogan bij 1. Het Turkse premier verdedigde de inzet van de oproepolitie. En ja, er zijn chemicaliën gebruikt in het water die ze met die waterkanonnen hebben gebruikt. Ja, ze zeggen dat het geen kwaad kan, de, de overheid daar. Maar ja, goed. Nou goed, overname Ruwaard van Putten, bijna rond. Dat was binnenlands ons nieuws gesprek over de overname van de financieel wankele Ruwaard van Putten. De ziekenhuis en spijkenissen zijn in een heel vergevorderd stadium en bijna afgerond. En uh, ja, wat uh, is er nog meer voor nieuws? Uh, ze hebben knopnieuws. Ouders procederen vaker tegen school. De ouders die een conflict hebben met de leiding van de school waar hun kind op zit, beginnen steeds vaker een juridische procedure om hun gelijk te halen. Een aantal onderwijszaken is er ook tussen 2010 en 2012. met bruin. 40% gestegen. Oké, okay, ja. En uh, wat is allemaal een buitenland? Nou ja, goed, want Turkije, dat uh, weten jullie, hè. Jordanië is klaar voor de dreiging uit Syrië. Jordanië is voorbereid op elke dreiging vanuit Syrië. Dat heeft de Jordaanese koning Abdullah II zondag gezegd. Tijdens een bezoek aan een militair opleidingsinstituut. Dat ziet er niet best uit, uh, beste mensen. Dus uh, ja, Nee, dat is niet leuk, hè? Een gematigdeheid uh, wint in Iran van extremisme. De winnaar van de verkiezingen in Iran, Hassan Rouhani, noemt zijn zegen overwinning van gematigdheid op extremisme. Hij zei dat op Iraanse staatstelevisie in de uren nadat de uitslag van de stembusgang bekend was geworden. Dus ja, hopelijk uh, heeft dat invloed op, uh, op de rest van het gebied daar. En uh, ja, misschien dat ze daar de, de problemen in serie kunnen sussen. Dus uh, maar ja, je moet me afwachten natuurlijk. Hè? Dus uh, dat zijn allemaal dingetjes uh, die, uh, die ook ons aangaan. Hè? Dus uh, is goed. Uh, <laughs> nou ja, goed. Nog één dingetje dan. Nou, dan even nemen algemeen nieuws. Uh, eens even kijken. Nou, het gaat met Mandela ook uh, steeds beter, U zegt er nu. En, uh, en volgens persbureau Reuters, uh, en zonder op basis van de uitspraak van de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma. Mandela blijft onbetet te worden in het ziekenhuis waar hij negen dagen geleden werd opgenomen... Wegen zo'n longinfectie de afgelopen dagen is zijn toestand volgens de dokters verbeterd. Wel blijft de situatie ernstig. Maar ja, de beste man is uh, ver in de negen toch. Ja, natuurlijk uh, zal het mooi zijn als de uh, beste man nog een paar jaartjes mee kan. Hè? Maar goed, uh, nou zo, zo ver uh, het nieuws. recent recente nieuws. Uh, goed, nou ik zie hier... Uh, ja, een paar mensen online. Nou ja. Dus, uh, dus kijken wel. <coughs> Als ze ons niet bellen, dan bellen wij hen wel. Maar jullie mogen allemaal bellen. DJ Liggend Jaap. Dat is het Skype adres. DJ Liggend Jaap. Op Skype. En dan kan je gaan in de uitzending komen. Dus uh, goed. We gaan weer eens uh, een plaatje draaien. Laura Stevenson. En de Kans. Met... Uh, a pretty one. Caffeine, lack of real sleep, knees deep in gasoline, ask me if I'm afraid to speak, cause my words make you stream. Straks, uh, dat was uh, person met uh, One Step Forward en uh, wat er ho daarvoor hoorde weet ik niet meer <laughs> oké, okay, maakt, maakt niet uit je okay, kan bellen hè? via de Skype, gratis een DJ ligt een streepje Jaap, dan kun je live in de uitzending komen en, en uh, ja, alles wat je zegt uh, kan tegen je gebruikt worden dat ja, is een geintje maar ja goed, uh, mensen we gaan gewoon lekker verder met muziek draaien. En uh, als je belt, je mag gewoon inbreken in de uitzending hoor. Ik bedoel, uh, als ik een plaatje draait. Uh, en je belt, dan uh, ga ik de muziek uh, naar de achtergrond. En dan kun je gewoon je zegje doen. En uh, hoe meer mensen er bellen, hoe leuk. Want dan kunnen jullie ook met elkaar praten. En met mij. En noem maar op. Ja jongens, uh, kijk, dan kun je eens eventjes. Uh, ...ja, horen op deze jingle. Elke zondagavond kun je live op Eurostar Radio skypen en chatten... ...met DJ Jaap en luisteraars vanaf 8 uur. Juist, en dat kan elke zondag, hè. Dus, uh, oké, okay. nou. En uh, we gaan... Uh, even, even oh ja, ik moet even nog een mededeling doen. Ik heb uh, de afgelopen weekend... ...allemaal mixen gedraaid van Sunset... En uh, Sunset uh, <coughs> is een kennisje van me. En die heb allerlei mixen gemaakt. Daar heb ik het hele... Ja, vanaf uh, eigenlijk van gisteravond. Ik uh, zat allemaal uitgezonden. En uh, tot, uh, tot deze live uitzending aan toe. Dus uh, goed. Ik, ik zal toch nog even een stukje laten horen. Zo wel leuk misschien. Is even kijken, want... Uh, Onder de naam uh, Sparkle. Uh, ja, dat is hartstikke leuk hè. Sunset, hartstikke bedankt daarvoor. Dat ik jouw uh, mixer mocht draaien. Als je luistert. Dus, uh, uh, misschien dat ze straks ook gaat bellen. Dus uh, moet ik even zoeken. Uh, eens even kijken hoor. Zit oh ja, hier zit hij. Nou, er zit heel wat, uh, wat tussen hoor, moet ik zeggen. Kijk, dat is bijvoorbeeld... Uh, deze is heel leuk. Nou, we zullen eens even kijken. we ze laten horen, een stukje. Daar komt die. Ja. Is het hoorbaar? Daar komt. -ie. ...with the red, white and blue flag. The land of tulips and cheese. The land of coffee shops, Amsterdam. The land where marijuana is legal. And of course, the land of the stroke waffle. Holland is famous for its windmills Holland has lots of them And of course Everybody in Holland travels By bike Holland is ruled by these two people Queen Beatrix and Prime Minister Balkinen and of course they wear clogs the Dutch shoes Holland is also famous for its famous people like Vincent van Gogh Erasmus Anthony van Leeuwenhoek Anne Frank DJ Gesto, Femke Jensen André Rieu Armin van Buuren Guus Hiddink Johan Cruyff. Tootsen Cruz and Esme Dentes. But it seems that foreigners have prejudices about Holland. And that's why we're going to teach you a lesson in... Dutch Stereotypes! be oh, you Nexus met El Nino del Trenza. En daarvoor hoorde je een compilatie van wat mixen van Sunset. En ik ga eens even kijken of Sunset uh, aanwezig is. Eens even kijken. We gaan het gewoon even proberen. Hè? Ja Later nog wel, misschien belt ze nog wel terug. Van als Marcus. Kijk, ook proberen. Laten we Marcus maar eens proberen dan. Via Skype. Het zou kunnen zijn dat hij bij zijn moeder is, maar. Hé? Hey? Ja, hallo? Nee, hij schrijft is, is helemaal niet. Dat zien we dan later nog wel, hè? Hé. Hey. Oké. Okay. Ah, uh, ja, oké, okay, nou ja. ik Oké. Okay. Goed, nou goed, dan gaan we nog maar een plaatje draaien. We zien het wel. Ik, ik uh, ben duidelijk online, toch? Ja, ja, ja, ik ben duidelijk online. Dus ze kunnen zien dat ik online ben. Ja, jullie mogen allemaal skypen, hier naartoe. DJ liggenstreepje Jaap. En dan uh, via de Skype gratis kun je bellen. Goed, Drop Alive... And uh method memoir anything will do It's a furnight in a row You say an hour don't want to do It's a fur night in a row come a, a row. long way here just to say hello You met a fair Or you could find yourself in hell, and you should damn if you're shooting before an innocent drop dead. You wanted me to put my hands up, I did not commit a crime. You keep on telling me to slow down, but I won't let you stop me. Before you talk, you better stand up and take a look deep in my eyes. You wanted me to cut my voor jou. Be this tight when I'm with you I wanna dance all night all oh, night Get down to the sound of technology The music is flowing and the beat is tight and When I'm with you, I wanna dance all night Dance to the rhythm, let your mind be free Get down to the sound of technology The music is flowing and the beat is tight and When I'm with you, I wanna dance all night Higher higher to the place where love and soul. feel it, Come on, let your body move. higher, and higher we are dancing to the groove. weekend op je radio. Weekend Radio. Elke zondagavond kun je live op Eurostar Radio skypen en chatten met DJ Jaap en luisteraars vanaf 8 uur. Betaal van een pop of tien Om bij de Griekse dansen Door blote been te zien Toen het liedje dat vertelde Zei ze, dat is duur meneer Ik reken maar vijf belde, En dan ziet u nog veel meer oh. In Engeland bouwt men dreadnought in Duitsland een grote vloot, een strijd dreigt te ontbranden op leven en op dood. Ze schelden op elkander, tot vechten zijn ze klaar. Maar als Wilhelm ook Edward ziet, dan zoenden ze elkaar. Oh. <tieden> Waarom gaan alle vrouwen het liefst? Zo rijk getooid, waar is het toch voor nodig? Het is maar geld weggegooid. Waarom die dure kleren, et cetera, aangedaan? Hoe meer een vrouwtje uittrekt, des te meer trekt ze immer het aan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. De sultan Abdul Hamid. Gat men een congé. En van zijn haren vrouwen. Kreeg hij er falen mee. Dat vond die oude zult dan Te weinig voor een deel. O jee als ik zo oud ben. Heb ik aan één vrouw al te veel. O. Laat men in een gezellig van een miljonair vertel wanneer ik nacht in bed ligt verdient die slapend geld. Waarop een geitje vrouwtje zich dit ontvallen liet. Ik heb s nacht ook wel eens geld verdiend maar heus met slapen niet. In het donker van het plantsoen Kust hij haar bang zo rond Daar rolt een zilde druppel Van haar bang in zijn mond O huil niet lieve engel Een zoen doet toch geen leed. Toen sprak het lieve engeltje Ik huil niet, maar ik zweet. Onlangs Omlangs verraste mij een vrouw in een gesprek met de procuratie en mij raad op gek, maar de procuratie werd zegt dood man je zeur. Ik verzeker je dat het maar per procuratie is gebeurd. Oh! Er Wat laat een minister die Ritter Orde gaat. Maar het zaakje dat werd rugbaar, toen ging hij buitenaf. Wat voor de ridderarde, zijn duizenden betaald. Nou weten ze waar Abram de monster heeft gehaald. Ho, ho, ho, ho. Ik zou nog wel verder zingen, maar ik durf het niet te doen. Geluid zijn tegenwoordig zo erg op de fatsoen. Als ik hier op de plank. Nou Nog meer moppet weg, dan schrijft de krant dat ik schuin ben, daarom ga ik liever weg. Oh, oh, oh. oh. Ja, dat was uh, Nap de Lamar met O, oh, oh. Uit 1913 of zo is. Dus uh, dit is, uh, is uh, zeker 100 jaar oud. Ja, en daarvoor hoorde je. Uh, Higher van uh, een mix van Mr. Grimaldi. En dan All the Way to the Pit van First Ascent. En Black End van The Highbirds. Oké, okay, het is nu uh, uh, uur of negen. Eén minuut over negen is nu. Precies, zijn. je we naar Euroso Radio live uitzending. Waar je kan skypen uh, live met uh, mij en met onder andere mede medeluisteraars. We gaan eens even kijken. Er zijn een paar mensen. zie ik hier online. Nou, zullen we zullen eens even kijken. of Edwin misschien te poren is. Oh uh oh. We gaan eens even kijken. Oh, weer troep op de stoep. Oh, weer troep op de stoep. Kijken of hij opneemt. geleden dat hij in de uitzending is geweest maar we zullen zien of meneer zin heeft en als je geen zin hebt nou dan houdt het op hè. we proberen het ja. nou ik denk niet dat hij uitrekken uh, heeft oké okay. nou goed dan proberen we onze vriend ja Onze vriend Jacco. Nou, we zullen, we zullen zien. Goedenavond, Jacco. Hey, goedenavond, ja. Uh, Wat mooie foto zie ik daar. Uh, een hert oh, oh. en een raaf. Moet ik eerst even zelf kijken? Uh, moet ik moet eerst even mijn kamapje opstarten. Oh ja, ja, de. <laughs> Dia. Ja. ja, is wel mooi, hè? Ja. Een, hert, een wit hert en een uh, zwarte raaf. Ja, ik had eigenlijk uh, een tijdje terug. Ik heb zo'n vogelhuisje in de tuin, hè. Ja. En, uh, en uh, elk jaar uh, komt er een uh, koolmeespaar. En die gaan dan... Uh, uh, ja, ze krijgen dan uh, jonkies, weet je. En dan komen ze, op een gegeven moment als ze uitkomen... dan een aantal weken later komen ze even terug... En dan gaan ze even door de tuin vliegen en in de boom. En dan. Uh, dat is alsof ze zeggen: Kijk, hier zijn jullie geboren, weet je wel? <laughs> <laughs> en, uh, en dan gaan ze weer. En, uh, ja, dat was van de week, was, dat zag ik ze even in de tuin weer. Dus dan denk hey. dus, uh, nou, en ik: Hé. En uh, ik had vorige week een uh, extra in de tuin, een extra jonkie. Okay. En die liep op de grond. En die is nou weg. Dus ja, ik hoop niet dat hij opgevrijd is. Ik heb hiervoor geen veren zien liggen. Maar ik denk dat hij misschien al, al gevlogen is. Ja, dat is, dat is, dat is, dat is uh, Vorige week zondag was dat ja. En uh, ook de dierenambulance nog gebeld. Die zei: Nee, dat is heel normaal. Want uh, zo wordt zo'n extra jongen het nest uitgegooid. Ja. En dan moet hij zelf leren vliegen. En dan uh, zouden we wel de boe in de gaten, die ouders boven in de boom. En uh, ja, tot. Tot woensdag heb ik hem gezien en daarna niet meer. Dus, uh, dus was er was wel een kat. Die zat uh, onder de... <laughs> hoe heet dat? Uh, hoe heet die? Onder een plant zat die te loeren. En hij zat vlakbij dat vogeltje. Dus ik naar buiten gesteerd. En ik zei, ga je weg? <laughs> Toen <Tussen> die kat daar <laughs> vandoor gegaan. En ik denk, voordat die hem opeet. Ja, dat vind ik ook weer zonde, weet je. hij zie je dat, Dus. Nou, ik... Uh... Samen met mijn vrouw. ik kom wel regelmatig op hoogbuurloop. Ja. En dat is een beetje gemengd terrein. Dat is voornamelijk veel heidem en ook veel uh, dichte bebossing. Mm -hmm. Maar, uh, en dat is een tijdje geleden, is dat op tv geweest. Daar zitten twee, nou, ah, twee en misschien ondertussen al wat meer. Daar zitten een paar raaf. Ja. Zitten daar. Dat is echt, dat is. Uh, Schitterend om dat, uh, om dat te zien vliegen, om die te zien vliegen, zeg maar, twee aan twee over de hei. Maar nog mooier dan dat, uh, en dat hoor je vooral s'avonds en s ochtends vroeg, is het, uh, het geluid dat ze, dat ze maken. Het, het is gewoon echt, dat voel je als zo'n oergeluid, zeg maar. Mm -hmm. Het is net, net zo'n oergeluid als wolzengehaal, zeg maar. Ja, ja. Uh, dat, dat, dat, de, die roep van zo'n raaf dat, uh, ja, dat maakt iets uh, in je los zeg maar, tenminste als je iemand bent die wat met natuur en die verbondenheid met natuur voelt dan, uh, dan maakt dat wel iets in je los zeg maar, dat is, dat is, dat is heel mooi ja ik vind uh, ik vind het ook wel mooi je, zo. zo uh, vroeger als ik op vakantie ging dan ging nog wel eens uh, de, de omgeving verkennen. Ging ik wandelen door zo'n bos in mijn eentje. Toen bij mijn ouders woonde. En uh, dan ging ik uh, door het bos en het lopen. En dan uh, zag ik wel waar ik uitkwam. En uh, ja, dat vind ik wel. Uh, ja, ik vind het wel. Uh, ik weet niet. Het heeft wel iets, weet je wel. Het onbekende. loop je door zo'n bos heen. En dan zie je nog wel eens uh, leuke dingen, weet je wel. Je ziet dieren en. Uh, soms kom je ook wel mensen tegen, maar... Ja, dat vind ik ook, vind ik ook wel apart een beetje, want toevallig dat je dat nou net zegt, van de week had ik het daar met een collega op het werk, hadden we het daar nog eens even over. Mm -hmm. Ik weet nog wel, toen ik een jaar of acht, tien jaar zeg maar, tot ik denk, nou ja, wat zullen we zeggen, een jaar of twaalf of zo, had je hier in Apeldoorn, had je nog een heel groot bos, oh, maar, YouTube, ehm, um, had je hier in Apeldoorn nog een heel groot stuk bos? Dat noemden ze de Rijksdennen. Daar staat nu een ziekenhuis op en een, he en een hele woonwijk. Dat is gewoon weg. Maar dan konden wij van ons huis in uh, konden we dus um, helemaal door het bos ook een beetje uh, richting dat, dat Rijksdennen gedeelte lopen. En als kinderen zeg maar met, met, met jongens uit de buurt. Zeker op de zaterdag en de zondag natuurlijk, maar door de week, zo middag speelden we daar uren. We konden zo wel maar een halve zaterdag of zo weg zijn. En dan maakten we onze, uh, onze ouders maakten zich eigenlijk nooit druk, weet je wel. Ja, er is zoiets van, als ik uh, zaal, de, te laat thuis was of veel te laat hadden ze niet zoiets van, oh we gaan de politie bellen of weet ik veel wat. Ja, er is zoiets van, ach die loop je daar ergens door de bos heen te slenteren. Oh. Zeg maar, weet je wel. Ik denk dat dat nu ondenkbaar is. Ja, ik denk dat ja, nu moet je. <laughs> nu, uh, ja, ik zou dat nu, als ik kinderen zou hebben, zou ik, uh, zou ik toch ook uh, niet blij zijn als ze het heel laat zouden maken of wat dan ook. Vooral op zo'n leeftijd. Nee. Ja. Maar ik kan me herinneren, ik heb vroeger uh, in Epen in de kolonie gezeten, eind jaren 60. Mm -hmm. uh, Epen. Ken je Pelserkamp in Epen? apen? Heb daar ooit van gehoord? Zo'n uh. kinderkolonie was dat zeg maar niet echt iets nee maar nee. nou, ik ben uh, 2008 ben ik daar op vakantie geweest daar uh, vlak in de buurt uh, nou dat uh, de dat gebouw die, die bestaat niet meer die is in uh, 1980 uh, door krakers waarschijnlijk door krakers in de brand gestoken en oh. er staat nu een, uh, een uh, ja een soort seniorenflat op, precies op die plek maar het heet nog steeds Pelserkamp en het parkje eromheen is nog precies hetzelfde als vroeger. Alleen die, uh, die afvalput die is weg, dat is nu ook gewoon bos geworden. Maar daar had ze vroeger daar in de buurt, uh, de Indianenheuvels heette dat daar. Ja? En er was toen al sprake van dat er een snelweg zou komen. <tiek> nou, je herkent het niet meer, dat die, uh, is daar vlak in de buurt. Ja. Het is allemaal weg. En het was alleen maar bos, bos en nog eens bos. Nou, daar, daar hebben we wat uren gespeeld. Dat was hartstikke leuk daar zo. Maar als je daar in, in het dorp epen komt. Er is nauwelijks of niks veranderd daar in al die 40, dik 40 jaar. Dat is ongelooflijk. Ja, ik kan, kan me dat zelf ook nog wel, uh, nog wel herinneren dus, daar gingen we het bos in water, hier dan de sprengen, al die beetjes en zo. Mm -hmm. en, uh, nou, vaak hadden we van hout en wat andere troep, hadden we zogenaamd geweren gemaakt. En dan, ja, ja. En dan waren we zogenaamd stelletjes soldaten die door de dingen. Uh, ik moet zeggen, in de verloop van de tijd werd die geweertjes steeds mooier, je werd er steeds beter in. Mm -hmm. Maar uh, water, dan, liep, dan was je 18, 18 jaar en dan liep je er die bossen heen te slenteren. Had we hadden eigenlijk in die tijd. We hadden eigenlijk heel, heel weinig. We hadden niet zoveel speelgoed. en ja, de, klopt, ja, We ja. hadden sowieso geen iPod, Nintendo. Ja, en toch waren we blij met wat we hadden. Hè, want, hartstikke blij. Ja, want ik weet nog. Uh, toen ik uh, klein Jochie was. Toen kreeg ik een keer een step voor, voor met Sinterklaas. Een ijzeren step. Want ik had heel lang een houten stepje. En nou, ik zeg, het lijkt alsof ik jarig ben, zei ik toen, weet je. Nou, ik was zo dol en dol gelukkig mee. Weet je, ik was zeg maar, net zo blij als iemand nou met een iPod, zeg maar, weet je. Ja, ja. ik weet nog dus, ik, van, ik kreeg van mijn opa kreeg ik een brandweerauto. Een hele grote brandweerauto. En uh, daar gingen batterijen in en die, die, kon dan ook, die kon dan gewoon echt een stukje rijden. En dan gingen de zwaailampen en zo aan. Ja. Nou, het was alsof je een een uh, uh, cadeau kreeg, zeg maar. Zo ja. belang. je daarmee. Ik denk, als je datzelfde uh, cadeau aan een kind tegenwoordig geeft, dat ze je aankijken van, ja, wat moet er mee? <laughs> ja, dat ja, <ze> was tegenwoordig <laughs> wel heel erg verwend, hoor. Want ik weet mijn neefje. Ik heb een neef, uh, die is nou twee of 33. En, uh, nou, dat was uh, in 79 is hij geboren. En elk jaar als hij jarig was, werd hij overladen met, uh, met speelgoed. En toen denk ik, joh, die jongen die weet op een gegeven moment gewoon niet meer waar hij mee spelen moet. Dat was in de jaren, begin jaren tachtig, zeg maar zo. En ik denk, jeetje mina, ik, ik, ik zou gewoon, als ik, als ik kind was, ik zou niet weten waar ik mee moet spelen, weet je. Maar hij is niet, uh, het is geen verwend kreng geworden of zo, hoor. Het is een toffe gozer geworden. Dus uh, hij gaat trouwens binnenkort trouwen in september. dus uh, <laughs> Maar... Uh, maar als je ziet wat ze nu tegenwoordig uh, allemaal meelopen met uh, smartphones, kinderen, hè? gewoon kinderen van, van 10, 12 jaar, dan denk ik, ja oké, okay, ik gun het uh, iedereen, maar op zo'n jonge leeftijd zeker het wel erg jong, weet je, om met zo'n ding al rond te lopen. Ja, wat, wat, wat, ik, wat ik ook, ook uh, raar vind en uh, dat... Uh, zie je in extreme bijvoorbeeld. Er was een tijd op MTV zo'n zo radiozender. Uh, of zo'n. Eh, MTV was. Uh, zo'n tv-serie. was. Uh, hoe heet dat? Uh, My Sweet 16 of zo. Ja. Dat ging over kinderen en die werden 16. en dat schijnt in Amerika nogal bijzonder te zijn. En dan kregen ze een feest, zeg maar. Oh ja, ja. En dan, en dan had je dus gewoon een meisje of jongen. Van 16 of 17, Die niet alleen gewoon een feest kregen. Wat gewoon ruim een ton kostte. Maar ook nog eens na, na die tijd. Een dikke Mercedes. Of een Bentley. Of een Rolls. Of een Ferrari. Of een Lamborghini. Maar daar ook gewoon over praten. Uh, alsof van. Ja uh, ik heb daar recht op. Ik verdien dat. <laughs> wat kun jij in godsnaam gedaan hebben. Dat je, dat je dat verdient. Ja ik heb ook zoiets wel eens gezien geloof ik ja. En, en uh... Ja, ik vind het toch gewoon een beetje verwende rotkrengen, die Amerikanen. Ja, sorry, ik ben een beetje, ja. beetje anti-Amerika. Maar uh, als ik, ik, ik kijk wel eens uh, op die kanalen, hè, op die Amerikaanse kanalen, op Psycho. Op en dus af en toe zit ik echt op mijn nagels te buiten van, van ergernis. Kijk er gewoon niet meer naar. Dan heb je bijvoorbeeld zo'n zo soort TV-programma. En. Uh, Bijvoorbeeld, er ze een show en dan krijgen ze allemaal een uh, iPod of zo. Weet je, dat was uh, straks vorige week nog op televisie. En, uh, en allemaal heel overdreven uh, joelen en, en doen. Dat is allemaal show natuurlijk, want dat wordt ze uh, zo opgezet. Dat moeten ze doen. W weet je. Ja. En uh, dat zijn, uh, wat ik tenminste, dat is mijn beeld dan, hè? misschien zit ik kanaal's, maar mijn beeld is gewoon als zij daar. Uh, je vrouw geen dure diamant erin geeft van de duizenden euro's. Nou, oh, daar hou je niet van. Daar. Weet je? En dan denk ik, joh, shit, ik ben blij dat ik daar niet woon. Weet je wel? Ik, ik ja, ben, uh, oh, ja, Zo materialistisch. Nou, en, en dan denk ik, joh, jongens, waar gaat dit over? Het zijn maar spullen, weet je wel? Het zijn maar spulletjes. Want ik besef... Uh, uh, ik ben een keer tot besef gekomen. Ik denk, ja, wacht eens even. Het bestaat eigenlijk niet. Want als je dood bent... Of doodgaat. Je kan het niet meenemen. Je hebt het in bruik lenen eigenlijk. Weet je. Dus wees blij met wat je hebt. En uh, ja. Ik bedoel, kijk. Uh, ik, ik heb wel een vette Mercedes gaan rijden. Of kijk ik gun het die mensen zoals ze het kunnen betalen. Tuurlijk ik gun het iedereen. Daar gaat het niet om. Maar ik hoef geen vette Mercedes of een BMW. Ik bedoel. Dat kleine, <lacht> kleine wagentje wat ik heb. Ben ik ook tevreden. Maar ik kom toch wel van A naar B. Ja toch. Ja, nou ja, inderdaad. En uh, um, um, zoals je weet heb ik een interesse in zen en in boeddhisme. En, dat is zo, zo amaterialistisch. En dat is ja. sowieso. En dan rijst zich ook altijd de vraag wat je dan vaak hoort. Uh, bezit jij de Mercedes of bezit de Mercedes jou? Ja, dat, dat, dat, ik, uh, ja, dat zeg je maar wel zo. Ja, ja, dat is zo. Ik bedoel... Uh, <laughs> Daar is, daar, daar is wel een heel... Ik kan je daar wel een leuke anekdote over vertellen. Er mm -hmm. was in Amerika. Was er ooit een... Uh, uh, daar, was, daar was een zenleraar. Die man die kwam vanuit het buitenland. Dus later in Amerika gaan wonen. En toen... Uh, hij moest daar gewoon bij werken, want daar, daar, ja, daar kun je niet van leven. Uh, in Japan is daar een traditie dat de lokale bevolking zo'n leraar onderhoudt in voedsel en dingen en zo. Maar ja, die traditie heb je in Amerika, heb je die traditie niet. Mm -hmm. Dus daar zul je dus gewoon uh, als leraar moeten gaan werken. Uh, zeg maar. En toen in die tijd in ieder geval nog wel. Uh, kijk, en uh, op een gegeven moment had hij van, uh, voor, voor, uh, hij moest ook vervoer hebben om uh, van en uh, naar zijn werk, dus hij had... Een, ...een oude bak kunnen kopen... ...maar hij was wel blij, hij had geld genoeg over voor een nieuwe radio... ...weet je wel? Mm -hmm. Dus hij uh, doet, bouwt er een nieuwe radio in... ...en op een goede morgen komt hij bij die auto... ...nou je kan het rijden natuurlijk... ...raam ingegooid, radio pleiten. En dan, dan is de eerste instantie... ...dat hij zelf ook zegt... van, ja, ...dan word je natuurlijk ontzettend boos en pissig... ...en we en, en, en, dit en dat. En aan de andere kant kwam hij tot de realisatie van... ...ja, uh, ik kan het dan wel gekocht hebben... Uh, maar het is nooit werkelijk van mij. Mm -hmm. Er kan zo iemand langs komen en denken van, hé, hey, dat wil ik hebben, dat heb ik nodig en dan is het weg. Ja. En zo is dat natuurlijk met alle dingen die wij hebben. Wij bezitten in feitelijk, bezitten wij gewoon helemaal niets. Zelfs ons eigen lichaam, daar zijn we geen baas over, want je kunt het nog zo goed verzorgen. Maar als je een ziekte krijgt, dan ja. kun, daar kun je niks aan doen. Ja, ja. Dus eigenlijk, ja, eigenlijk ben je nergens de baas over. En je hebt ook helemaal. En dat willen mensen, mensen willen graag altijd controle hebben, zeg maar, hè, over de dingen en over zichzelf en over hun leven. Maar dat is dus een controle hebben over jezelf en over je leven is eigenlijk een illusie. Ach, wil, ja. Want er kan ieder moment wat gebeuren dat het verandert. En daar ja. kun jij niks aan doen. Je kunt slechts reageren. Ja. Nee, niet. <laughs> ja, dat is wel zo. Ik moet, ja. nou, ik, ik moet zeggen dat zeg maar, in het begin, toen, ik, toen, toen mijn interesse in Zen zich ontwikkelde, dan ga je vaak, in het begin ben je vaak fanatiek. Hè? Dan ga je alles lezen en dan, dan, ja, dan, ga je, dan ga je je leven ook vaak een beetje anders inrichten. Maar dan, dan, dan, dan, ik vind dat is wel een ding waar je met boeddhisme, en zeker met uh, Zen, wat ik altijd maar de zwarte kousen variant noem, uh, waar je toch een beetje mee moet uitkijken. Want dan heb je nou al de neiging in het begin om echt door te slaan naar uh, depressief, zeg maar. Ja, ja, ja. dat zie je ook met uh, bijvoorbeeld mensen die, die uh, zich bekeren tot christendom of zo. Die zijn Oefen. vaak ook heel, heel fanatiek hè, in het begin. En mensen ja. die daarmee zijn opgegroeid, die, die zijn het gewend. En, en die gaan er soms veel gematigder mee om ook. Hè? Ja, kijk maar eens bij moslims. Ja, ja. Nee, uh, vaak ja. dat zie je in Amerika, dat zie je in Engeland, zie je dat heel erg. Nou, Nederland worden ze ook eindelijk wakker. Uh, ja. je, daar heb je ook gewoon, uh, gewoon, zeg maar, uh, vaak dat de gewone Hollander die bekeerd wordt, die schiet in één keer door. Ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Dus... En dat heb je met politiek ook, hè? Mensen die bijvoorbeeld eh, communist worden of zo. Want ik weet nog vroeger, in de jaren zeventig, ik ken een aantal mensen die communist waren of zijn. Of ze het nog zijn, weet ik niet. Maar ik bedoel, die waren heel fanatiek. zijn, niks over het socialisme. Of, of, of nou, jongens, dat was het huisje te klein. En die hadden het vaak alleen maar over politiek. Dan denk je gezellig op iemand op de koffie te komen. gaan ze het hele avond over politiek. En dan denk ik, oh, Nee, Ik vind het best een interessant onderwerp hoor, politiek. Maar niet de hele avond of zo. Hè. En dan wil, ja, wil je ook weer mensen niet, uh, niet kwetsen. En denk ik, maar, uh, alsjeblieft een al ander onderwerp. Ja, het is natuurlijk sowieso dat we, uh, sommige mensen die kunnen... Ik vind het ik vind helemaal niet erg als mensen compleet overtuigd zijn van... Van een bepaald iets, het zijn politiek, het zijn een bepaalde religie, filosofie of wat dan ook. Mm. Zolang je maar zo open-minded blijft dat je weet dat een ander en dat je het accepteert, dat een ander er misschien niet zo over denkt. Ja, precies. Ja. Dan, dan, dan, dan heb ik er geen problemen mee. Maar mm. op het moment dat mensen gaan zeggen: van uh, dit is het en de rest is allemaal niet waar. Ja. Ja, de, de, de, met die mensen heb, heb ik vaak weinig tijd voor, daar ben ik eigenlijk zo klaar mee. Iemand heeft uit eens een keer tegen me gezegd, ieder, ieder heeft zijn eigen waarheid. Ja. ja. Zo is het ook, denk mm -hmm. ik wel. En als we, we dat van elkaar accepteren, of we het mee eens zijn of niet... Ik denk ik dat we dan uh, een veel betere wereld krijgen. Ja, dat denk ik ook wel. In ieder geval minder geweld. Ja. De, meeste, de, meeste, de meeste oorlogen komen stammen uit of religie of politieke ja. overtuiging. of macht ja, ja. want uh, als uh, ja, vaak uh, wat je ziet in het verleden al het gaat vaak om uh, vroeger ging het dan om grondgebied heel heel heel vroeger hmm. grondgebied uh, uh, ja levensruim zijn de nazi's en, uh, maar dan, dan kwam de kerk. Hè, en, uh, duizend jaar geleden ongeveer. Die hebben ook met het zwaard het geloof verspreid Nou, uh, hetgeven, dan kreeg je politieke ideologie. Het fascisme en het communisme. Nou, het begon eigenlijk met Napoleon. Hè, die politieke uh, macht. Hè. Oh. Daar begon het eigenlijk mee. En uh, eigenlijk was het ook een uh, nationalist. Uh, fascisme is toen gekristalliseerd, ...nationalisme naar fascisme... ...nou het communisme was iets... Eh, ...daartussenin dan al ontstaan... ...nou... Eh, ...en het gevaar is... ...extreem links en extreem rechts... ...zitten heel nauw naast elkaar. Hè, ...want... ...nationaal socialisme is gewoon socialisme... ...maar dan alleen eigen volk... ...en de rest wat daar buiten valt... Dat, dat, ...dat is niks, weet je... Mm -hmm. ...want... Eh, de nationalisten en de socialisten. die toen toen met die crisis jaren die er uh, zijn samen gaan werken. Ah <coughs> nou, zou zo uh, het zijn fascisme ontstaan uh, zeg maar. En Hitler uh, ja, die, uh, <coughs> die zag uh, om zich heen daar uh, die al toen al vreemdelingen had uh, vanwege die mensen uit de Balkan. Want je zag steeds meer mensen in uh, Duitsland en Oostenrijk die aard Tsjechië kwamen of uit Hongarije of waar dan ook en dat die verschrikkelijke heikel kwam. En toen ze hem opsloten in de gevangenis, toen heeft hij dat Mein Kampf geschreven. Dus mm -hmm. hij dat helemaal gaan uitdenken. En, uh, ja, en, dat, en vroeger had het ook een soort boek hè, tegen heksen, en dat is ook uh, zo'n soort boek. Ja, een van vicaren Ja. Malleur Malleficarum. En dan was dat niet in Zwitserland of zo uh, door iemand uh, geschreven? Ik weet niet meer hoe die man heette dat. Uh... Het is door Paus Gregorius eerste geschreven. Oké. Okay. En uh, het heet, officieel heette het dan Malleur Maleficarum. En vrij vertaald in het Nederlands. Van de, uh, hij werd in alle talen uitgegeven. heette dat de heksenhamer. Oké. Okay. En daar zijn in totaal 2000 vrouwen ik weet niet precies, het zijn 2000 of 12.000 uh, hebben daar dus daardoor dus de dood gevonden. Oké. Okay. Dat, uh, dat is behoorlijk wat. En trouwens wat je net zei over uh, dat, dat leven van Hitler in dat kamp en dat boek wat hij geschreven heeft, ah. daar, is, daar is een film over en die kun je trouwens in delen op YouTube kun je die zien. Okay. En, die heet, en die film die heet uh, The Rise of Evil. The Rise of Evil. Ja, die kun je in delen, kun je die op uh, YouTube uh, bekijken. Ik heb okay. hem van YouTube afgeript en op mijn harde schijf gezet. Oké. Okay. Dat doe ik wel vaker met films die op YouTube staan. Mm -hmm. En je kunt het denk ik ook wel op, uh, op uh, video sites zoals uh, Let Me Watch This. Dat uh, is een video site en uh, daar, daar kom ik vaak. Okay. En dan kun je, hele, kun je hele films op kijken. Ik heb wel hele series bekijken op, uh, op YouTube van Nostradamus. Oh ja. ja. Die voorspellingen en zo. En vaak, heel vreemd. zijn die voorspellingen. komen pas uit. Eh, als het al gebeurd is. Weet je? Daar komen ze achteraf pas eh, achter. Want hij moest in die tijd. heel voorzichtig zijn met zijn voorspellingen. vanwege de Inquisitie. moest hij dat. Eh, in, eh, ja, een beetje in kwart eh, moest hij dat dan schrijven. want eh, hij werd dan wel beschermd. door de Paus. Maar. Eh, omdat hij ja, had vaak. Eh, dingen voorspeld die uitkwamen. Zelfs na zijn dood zijn er dingen uitgekomen. Want uh, ze hadden toen zijn graf... Uh, dat was in de tijd van... Uh, de Franse Revolutie... hadden ze zijn graf opengemaakt. Maar toen uh, zagen ze... zijn sterfdatum... op die kist. Of tenminste... dat, het, dat die graf uh, opengemaakt was. 1792 of zo. Mm -hmm. Er stond uh, op die kist... De, dus het jaartal dat die graf open was gemaakt. En hij uh, had al voorspeld dat ze uit zijn schedel zouden drinken. En die persoon die zou uh, gedood worden. En die man die, uh, die doet wijn in die schedel van ons gedaan. Dus hij drinkt eruit. En hij wordt geschouten Het dus was precies wat hij verspeld had. Hm. Dat is mogelijk, hè? Ja. ja, ja ik, heb, ik moet zeggen, ik heb me er nooit echt in verdiend. Maar wat, hm. ik erwerk, wat, wat je er hoort dat er schijnt vrij veel het kloppen. Mm -hmm. Want die Twin Towers... Uh, ja, iedereen dacht dat het heel wat anders was over de twee broeders. Twee broeders. En uh, ja, dat waren dan die Twin Towers. Uh, want ze noemden het daarvoor al Twin Tower. Ja, niemand had uitgedacht dat dat uh, de World Trade Center uh, zou zijn. Die, uh, die vliegtuigen. Dat was een boze koning uit de lucht. En... Uh, en dat was het jaar 1999. Maar wat blijkt nou? Als je die cijfers van elkaar loshaalt... ...kom je op 1.9.11. En ik denk, verdomd... ze hebben er echt... ...heel goed over nagedacht. Ze dus dachten allemaal dat het het jaar... ...1999 tot de wereld zou vergaan. Ja, er is meer tussen hemel en aarde... ...dan wij uh, ja. kunnen bedenken. Hè? Uh, ik ben... Uh, ...nou ja, ook... Uh, nou, we komen natuurlijk uh, allemaal ook bij Vama Radio vaak. En, uh, maar ik ben over het algemeen toch wel altijd heel sceptisch en kritisch op... Uh, ik neem niet alles maar aan. En ik zou mijn leven ook niet zo gauw laten leiden door uh, spirituele zaken. Nee. Mm. Dus, uh, ik neem liever gewoon beslissingen met het verstand dan uh, mm. om... om spirituele zaken af te gaan. Maar toch uh, geef ik altijd wel... Ik geef wel toe dat er zit veel meer. En er zijn gewoon... Sommige mensen zijn daar beter op ingesteld... en die kunnen daar wat mee. En andere mensen die zijn daar afgesloten. Misschien ook omdat ze deeltelijk zoals ik iets hebben van... Ja, het zal allemaal wel. Ja, ik vind... Ik, vind, ik geloof dat... Uh, dat zal best wel iets van waar zijn. Maar... Ik ben ook wel sceptisch hoor. Ik bedoel... Uh, ik heb zoiets van, ja, het zal wel. Weet je? Mm -hmm. dus, uh, misschien is het waar, misschien is het niet waar. Ik, ik weet het eigenlijk. Ik kan het eigenlijk eerlijk gezegd geen... Uh, over erover. Maar ik ben best wel sceptisch. Ja, ik kan ook wel zeggen, ik uh, kan in de toekomst kijken of weet ik veel wat. Of uh, ja, sommige verhalen die je wel eens hoort. En uh, dan denk ik van, ja, het wel. Weet je? En misschien en misschien hebben ze wel gelijk, ik weet het niet. Dus, uh, <laughs> oh ja, het zou best kunnen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk ook uh, ...kaft onder het koren, hè. Op bedriegers natuurlijk. Uh. Ik denk vaak is het heel erg zo als er, en dat zie je met, met, met, met, met alles. Op het moment dat er geld mee in, in het spel komt, en dat er, uh, geld, zeker als er grof geld mee, als je. Zeg maar, dus, van je levensonderhoud ervan afhankelijk bent, dan gaat het vaak. Uh, ja, als het vaak wel verkeerd zeg maar. En dat, dat zie je, en dat zie je met een hoop dingen in het leven. Niet alleen met dat natuurlijk. Ja, ook met andere dingen. Oh nee, want. Uh, ja, het valt me vaak op. Uh, als, je met een, als je een hoop geld hebt, dan heb je ook een hoop vrienden, weet je. Ja, dan wel. En uh, ik heb liever een paar goede vrienden dan een heleboel valse vrienden. Die er geen bal van menen. Want ja, ik heb al een paar keer in mijn leven wel uh, mijn kop gestoten met uh, sommige mensen waarvan ik dacht dat het mijn vrienden waren. En dat het achteraf alleen maar ging om eigen, eigen uh, voordeel. Weet je. Ja. <laughs> en dat is best wel, je voelt ze wel ontgoogeld dan achteraf, weet je. Ja, nou, ik heb het zelf ook wel meegemaakt, uh, dat mensen die zo in één keer uh, zich tegen je kunnen keren of wat dan ook, zeg maar, of je gewoon uh, jarenlang kunnen bedonderen achter je. Hmm. Uh. Ja, of gewoon net doen alsof ze je vrienden zijn, maar dat het eigenlijk om heel iets anders gaat, weet je. Niet om ja. geld, maar bijvoorbeeld uh, uh, omdat je een auto hebt bijvoorbeeld, hè, dat ze mee, met je mee kunnen rijden. En heb je ja. geen auto meer. En dan zie je ze in wijze bijvoorbeeld zo, zoiets. Ja. Ik, nou, nou, ik, ik heb mezelf lang geleden al voorgenomen om uh, achter niemand meer achteraan te lopen. Zeg maar. In het verleden, als je zeg maar een, een, een vriendschap of een kennis had met iemand en je belde die persoon. En na een week of een maand belde die persoon nog een keer terug. Dan belde ik zelf nog een keer. Hmm. En dan ging je... Ja, je ging er misschien twee of drie keer heen. En dan iedere keer zei je van, god, kom een keer bij mij langer. Dus ik ben, je kan ook bij mij een kop koffie komen drinken. En dan komen ze nooit, weet je wel. In ja, het verleden deed ik daar nog wel eens moeilijk over. Uh, nu heb ik zoiets uh, van, uh, het boeit me niet, weet je wel. Die mensen bel ik gewoon niet meer. En als zij dus mij niet meer bellen, weet je wel. Dan zit de vriendschap ook niet hoog. Ja, ja dan, dan, dan bloedt dan bloed het ook gewoon dood, zeg maar. En... Uh, ja, ik heb vroeger op de hondeschool ook, dan doe je wel regelmatig kennis op bij die mensen verpalen cursus bij je. Ja, ja maar sommige mensen kunnen natuurlijk gewoon veel beter opschieten dan anderen. Hmm. Maar, en dan ja. kom je er een paar keer, zeg maar, en dan, dan, dan, dan, dan, ja, dan je praat is wat en je belt is wat. Maar je merkt wel steeds dat het steeds van jou uitkomen, Ja, het... dat, dat hoor ik heel vaak, hè. Dat hoor ik heel veel, dit, wat jij vertelt. Ja. Want ik heb een, een kameraad, die ken ik al, uh, ook al ruim 30 jaar. En, uh, maar die jongen die is. Uh, dat is dan weer een andere reden, hoor. Dat hij uh, niks van zich laat horen. De jongen die is heel erg uh, timide, extreem timide. Je uh, moet echt. Uh, ja, hij belde mij wel eens, hoor. Vroeger. En dan kwam bij hem, of bij, hij bij mij thuis. En toen, eh, toen kreeg ik verkering met mijn huidige vrouw. Ik zei, joh, zeg, je bent altijd welkom, hoor. Of ik nou een vrouw of vriendin heb of niet. Ik bedoel, je bent altijd welkom. Nee. Nou ja, als ik hem uitnodig, komt hij ook wel, hoor. Maar ik moet zelf hem bellen. Hij belt zelf bijna eh, eigenlijk nooit. Dus als ik eh, twee jaar niks laat horen, laat hij ook niks horen. Maar bij hem is het meer verlegenheid. Want als, als er een huis visite is met een verjaardag, dan... Eh, dan zie je al aan zijn uh, manier van kijken van, uh-oh, is een beetje erg druk, weet je. Dus hem neem ik het zozeer niet zo kwalijk. Maar inderdaad, er zijn, ik heb ook vrienden gehad die, uh, die gewoon, uh, kregen ze een verkering. En toen was ik nog vrij gezel dan. En dan gingen ze trouwen en dan uh, was je wel goed om uh, op die, op die ruiloft te komen voor een cadeautje of wat dan ook. En dan, dan hoorde je nooit meer wat van ons Weet je, ik heb het pas nog, uh, nog uh, gehad, uh, toen ik trouwde, een uh, aangetrouwde neef van mij, die ook ik uitgenodigd. En die kwam dan met, zijn, met mijn nicht dan. En op een gegeven moment uh, kwam ik hem een keer tegen, ik zei joh, kom eens een keer bij mij langs. Hij zegt: ja, zeg, uh, maar dan moet je ook je broers uitnodigen. Ik denk, oh wacht even, gaat het alleen maar om mijn broers? dacht ik, zo, weet je. En nou, verdomme, gaat hij trouwen uh, deze maand. En heb iedereen uitgenodigd, al mijn broers en mijn moeder, maar mij niet. Dan denk ik, wat is dit? Ik heb hem ook uitgenodigd, weet je? Ja. Ik, nou, shit, nou zou ik echt mijn broek al veel van, weet je? Ik heb het ook gehad hoor. Ja. Ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik zat toen met een, een kameraad, daar zat ik mee op school en daar zat ik mee uh, op karaten. daar heb ik heel lang aan gedaan. En uh, we gingen samen altijd uh, stappen en zo. En, uh, het? Hij, werkte als de, hij werkte ergens in een, in een discotheek een tijdje als DJ en ik ging mee en zo, weet je wel. Ik denk een jaar of uh, 18 of zo, weet je wel. Dus ja. Hij was ouder dan ik, hij was 22. En op een gegeven moment, uh, uh, ja. hij, gaat, hij ging trouwen. Daar kwam ik al niet eens door hemzelf achter, maar gewoon doordat zijn moeder dat zei. Oké. Okay. Gewoon van, oh, uh, leuk hè, dit en dat, leuk hè, wat heb je daar Ja, dat weet je niet, hij gaat, hij gaat over twee maanden, ik niet trouwen, ik weet het, niks. Ik heb nog niet eens een uitnodiging gehad. Nou, dat was bij mij ook, ik hoorde het ook eh. van mijn moeder, van, uh, ja, weet je dat, ik zal geen naam noemen, maar uh, dat hij en die gaat trouwen. Ik heb je geen kaart gehad dan? Ik zei, oh, uh, je broers hebben allemaal een kaart gehad, en ik heb een kaart gehad, zei ze. Zo, ik, niks, ja, het kan misschien zijn dat het met de postzoek is geraakt. Maar ik vind het wel vreemd, want ze sturen met kerst altijd een kaart. Dat, dat doen ze weer wel, weet je. En ik denk, mm -hmm. hé, wat is dit? Ik denk, ja, bedoel, euh... <coughs> ja, bedoel, bedoel, als ik door iemand wordt uitgenodigd uh, op een bruiloft of zo, nodig ik ze ook uit, ja, toch? Al is het, uh, hoeft het niet per se op het stadhuis te zijn, maar op een feestje of zo, weet je. Bedoel, uh... maar ja, ik bedoel, ik vond het al wel lullig, weet je wel. Ja, wat is dit nou? Dat nodig wel mijn broers en mij niet. En dat vind ik een beetje steken. Toch? Ja, dat Nou, heb ik zoiets, nou hoeft het van mij niet meer. Als hij al denkt van, uh-oh, en het wordt tijd onder zijn voeten, en hij nodig me alsnog uit, zeg ik, ja, doei. We kijken ik maar. Ja, tegenwoordig zit bij mij wel een aardige, ik zal niet zeggen een muur, maar er zit wel een buffer tussen. Dat ik altijd zoiets heb van. Als je, als, je, als je iemand ontmoet en, uh, en het, uh, het is gezellig en uh, het is leuk en uh, je komt eens een keer bij elkaar. Maar je denk altijd van ja, weet je wel, we kijken naar wel aan. Uh, mm. uit het verleden, net wat ik zei, van die andere scholen, ze hebben je nodig. Zeg maar op een gegeven moment uh, dan, dan komen ze niet meer op de club, maar ze hebben je nog wel nodig, dus ze gaan een paar keer naar huis. En, mm. en ja, dus, uh, vaak vroeg ik er niet eens wat voor, weet je wel. Ik vind het gewoon leuk om te ja. doen. Ja. En ik had er makkelijk zelf geld mee kunnen verdienen. Maar ik had er waar van, nou, ik vond die mensen aardig. Maar op een gegeven moment zijn de problemen met het hondje zijn afgelopen. En bellen ze je ook niet meer. Hè? Maar ook niet ja. om even te zeggen: van joh, het gaat goed nou, uh, dankjewel je of zo. Dat je al die, eh? Ik bedoel, ik hoef er niks voor te hebben, daarom goed. Uh, mm -hmm. ik, nee, nee, heeft, nee. Heeft een telefoontje van: hé, uh, hey, het, het gaat hartstikke leuk nou, dank je Maar gewoon mm -hmm. niks, ze bellen gewoon niet meer. Ze laten gewoon niks meer van ze horen. Oh. Nou ja, dat, dat, dat ben ik gewoon met dat soort mensen daar, uh, daar ben ik helemaal klaar mee. Ja. Maar ik wil het even wel even een plaatje draaien. En dan willen we het daarna hebben over opgedrongen vriendschap. vriendschappen uh, waarvan we denken van, hallo. Maar uh, <laughs> dan ga ik eerst even een plaatje draaien. dat is van uh, een uh, Nederlandse zanger uit begin vorige eeuw. 1920 of zo. Leo uh, Vult was een Joodse zanger. En uh, dat liedje heet... Was je maar weer bij me thuis. S'avonds in stilte en eenzaamheid Moet ik steeds denken aan jou alles wat vroeger gezellig was, lijkt nu zo somber en vrouw. Wat heeft er nog waarde, als jij niet bij me bent? Vreugde scheid, zie steeds nog je glimlach, hooie stem door het huis. Pracht gaat mijn leven in eenzaamheid. Elk minuut blijkt nu. Wat heeft er nog maar als jij niet bent? Zorgen aan dat met dan vreugde scheen. Zie je steeds nog je glimlach, hoor je stem door het huis. als Leo Vult was ze maar weer bij me thuis. En dat is een Joodse zanger uit uh, begin vorige eeuw. En dat zat, uh, die heb ik via uh, Archive uh, gedownload. En die man heeft een hele geschiedenis. Uh, <coughs> het, uh, hij heeft zijn leven gered. Uh, door. Uh, hij was in het buitenland. En ze hebben zijn hele familie uitgemoord, de Nazis. En hij was de enige die het overleefd had. Dus hij is in 19. 1996 overleden, of zo. Dus, uh, de beste oh. man is toch nog uh, heel oud geworden. Het hij echt eigenlijk gaan. Ja. Ik denk het. Ja, ik denk het. Dus uh, ja, um, opgedrongen vriendschap. Ja, dat is ook zoiets. Uh, <laughs> dat is net de andere kant op. Er zijn mensen die zich opdringen. Heb je dat wel eens meegemaakt? Nou... mensen nou, je opdringen... Uh, ja, weet je, trouwens je denkt, nou, ik zie het eigenlijk niet zo zitten. Nou, je hebt wel eens... Wel eens je hebt natuurlijk wel eens dat mensen bepaalde dingen uh, van je willen. Ja. ja, dus je hebt, ja. Nou, dat, je, dat je eigenlijk bij je denkt, van, jongens, hier heb ik dus echt helemaal geen zin in. Hm. Dat zou maar aan je kop blijven zeuren van... Uh, ja, dit moet je doen. Of uh, dat weet je wel. Mensen die ze zogenaamd. Uh, ja, die, die, willen, die willen. Eigenlijk willen ze iets fijn weet je mm -hmm. Dat is daar natuurlijk een reden dan om dat te doen. Hè? Ik moet zeggen, dat ik zou dus ja, echt. Ja, niet helemaal zien hoe dat zou moeten gebeuren dan, zeg maar. Maar, uh, ja, ja. Je hebt gewoon bepaalde mensen. Waar, waar, je, waar je zelf gewoon niks mee hebt, zeg maar. Maar die schijnbaar op de een of andere reden. Uh, jou wel aardig vinden of leuk vinden, zeg maar. Uh, ja, op zo'n manier. Zeg maar, maar wij zelf. Uh, ja, ja. Dat, dat is het bijvoorbeeld als ik uh, kan bijvoorbeeld een voorbeeld nemen, bijvoorbeeld uh, junkies. Uh, die, uh, je weet al, uh, die, uh, die verslaafden. Uh, uh -huh. Die zich dan uh, doen ze heel aardig tegen je en ze uh, ...wat gejatte spullen verkopen... ...terwijl je de aangekertijd denkt van... ...ja, doei. Als je één keer van die luik koopt... dan ...blijven ze kopen. Die ervaring ja. heb ik. En uh, ja, als je één keer doet... ...dan, uh, ja... <gijfie> ...dan blijven ze lastig vallen, weet je. Of oh, ga je wil geen mij een tientje... ...maar je krijgt het nooit terug, weet je. En, uh, als je iets uitleent... ...dan kan je net zo goed zeggen... Nou, joh je allemaal gaat houden... ...dan ben je ook dat rotgevoel kwijt. Als, als ze zeggen... Uh, je krijgt het volgende week terug en je krijgt het gewoon nooit terug. Weet je? Dat nou, dat, dat punt wat, wat je zegt, dat, dat ken ik wel. En dat, dat ben ik, dat, dat vind ik wel echt, dat vind ik echt compleet waardeloos en kloten altijd. Dat, dat zeg maar, dat, dat je iets aanleed aan iemand en, en, en dat, je de, dat je de dag vervolgens nooit meer terug ziet, weet je wel? Nou, ik heb een collega die is ook zo, die, uh, als het maar een euro of vijf euro, je krijgt het echt niet terug. Maar als jij wat voor hem neemt, dan moet hij het hoe komt hij de andere dag. Heb je geld? Weet je? Ja, ik... Dan denk ik, joh, fuck off, weet je? Nou ja, goed. Daar leid ik ook geen cent meer aan uit. Dan zie je nee, dan de pauze ik, als je dat niet doet. Maar goed... Je uh, moet eens kijken hoeveel, hoeveel, ja. hoeveel boeken en cd's... Ja. En studiemateriaal ook. Ik, ik kwijt ben wat gewoon bij anderen ligt. En die het gewoon, of zogenaamd, kwijt zijn geraakt, Of denken van, ik haal hem lekker zelf, zeg maar. Nou, ik had uh, mijn vorige baas een collega... Die, kwam, die man die, uh, heeft een Zuid-Afrikaanse achtergrond. En die had een boek over Zuid-Afrika, een heel dik boek. En dat was een collega van mij, hoor. Uh, die kan nogal goed praten, weet je. Goed mensen inpalmen. dat boek van je leen, ja, ja dan dat krijg ik hem wel terug. Hij heeft hem nooit teruggehaald, maar dat is een heel duur boek. Nou, maar ja. hij uh, heeft het maar zo gelaten. Maar ja, die man zit daar wel mee natuurlijk. Want dat boek is zo moeilijk om aan te komen. Nou, ik had echt bij hem langs gegaan en nou wil ik dat boek hebben. En, uh, maar ja, dat heeft hij natuurlijk verkocht. Want, uh, ja, dat is wel strek. Ja, bedoel, dat zijn gaantjes nou? Echt, maar ik ben ook uh, heel, heel voorzichtig hoor. Ik weet wel bij welke ik het wel kan doen. Van mensen waarvan ik weet dat ik het terugkrijg, doe ik het wel. Maar mensen waarvan ik alleen al twijfel, nou, die kunnen het mooi vergeten. Ja, ik heb het zelf ook een keer gehad. Ik, zat, ik, ik werkte toen nog voor een hondenschool ergens anders. Uh, en daar, daar was een, een mevrouw en die begon net, zeg maar. Uh, die begon net met de cursusopleiding. En uh, dat was, zij deed een, op, een opleiding die ik al gedaan had. En dat was homeopathie voor honden. Mm -hmm. En ik had die cursusboeken en dat waren schitterende boeken. Dat waren ten eerste hele dure boeken. Want daar stond alles in, leer, skeletbouw, alles wat je maar kunt bedenken in, in woord en in schitterende plaatjes helemaal uitgelegd zeg maar. Dat waren echt dikke, de, dikke pillen. En zij zei ze zo van, joh, ik wil graag die cursus van, maar ik heb niet geld. kan ik die boeken zo lang van jou lenen? Ja, dat is dan ongeveer twintig jaar geleden, dus je moet ze nog Weet je wel, en dan, dan ga je, een paar, keer, ga, je gaat een paar keer bellen, je gaat een paar keer vragen, en dan uiteindelijk is het van, ja, ik weet niet meer waar ik ze heb, ja, hoezo, ik ja. weet niet meer waar ik ze heb. Ja. Dat is wel, uh, ja, en dat, je hebt, wat, wat ik wel heb, zeg maar, wat je zegt van opgedrongen vriendschap, wat ik wel bijvoorbeeld erg, wat ik wel vervelend vind, dat is anders, zeg maar bijvoorbeeld met werk. Bedoel, werk is voor mij echt puur werk um, ik, ik kom op mijn uh, werk om geld te verdienen en uh, ik uh, doe aardig en leuk en dat meen ik ook oprecht met mensen op dat moment dat ik op werk ben maar ik heb geen behoefte om die mensen buiten mijn werk om te zien, het zijn niet mijn nee. vrienden nou, dat, dat heb ik ook op mijn werk ja. dat, en dat zijn vind ik uh, adeloos, ja. want ja. als een werkgever die doet dan die doet uh, een bingo en kleiduiven schieten en een toch Dit en een en, en, en, en, en, en, en, bijeenkomst dat en zo, zo, zo. En ik ben er dus nooit bij. Mm. En, en dan krijg je dat dus vaak op door. Van, ja, waarom kom je? Ik zeg nou, punt gewoon simpel. Ik werk om te leven. Ik leef niet om te werken. Mm. Ik, ik doe mijn best. Als ik, uh, ik doe mijn best op het moment dat ik op mijn werk ben. En uh, iedereen kan met me praten en dan ben ik hartstikke vriendelijk en aardig, uh, zeg maar. We hebben allemaal ons daar wel eens niet, natuurlijk. Uh, maar, zeg, maar, maar zo gauw als, die, uh, als mijn, uh, mijn werktijd en ik klok uit, dan, dan uh, vergeet ik waar ik werk en dan wil ik met niemand en niks om te maken hebben. Ja, dat, uh, dat heb ik ook wel, weet je. Ik bedoel, uh, ik heb de afgelopen jaren met uh, kerst op mijn werk... In het begin ging ik wel. Maar ik denk dat lopen ze... Eerst lopen ze elkaar al af te... Niet iedereen hoor, maar sommige mensen lopen elkaar af te maken als het ware, weet je wel. Mm -hmm. En dan, uh, dan hebben ze met z'n kerstfeest. Zit ze zitten eens lief en aardig met elkaar een biertje te drinken. En uh, wa. En dan na uh, een paar maanden is het alweer over, weet je. Hypocriet. Ja, ja. En uh, nou heb ik ook zoiets van... Nou, ik ben ik al vier keer niet meer geweest. Dan heb ik, en uh, ik denk nou... Uh, ik doe het niet meer, wij zo. Dus uh, ik ben nog wel geweest toen met die winterdienst. Daar ben ik wel gegaan. Daar gingen we dan. Uh, oh, Herman, die, uh, ja? die wil erbij. Oh, nou, dus haal hem Wie, er maar bij dan. Zal ik. Ik moet even kijken hoe dat gaat. Even bij wil Ik Wil deze. Aan het vergadersprek toevoegen? kijken. Ja, daar is hij. Ik uh, zie hem Oké, dan heb je met je tweeën nu. Ja, uh, met z'n yeah? drieën. <laughs> Live samen met Jaap ben je, op de radio. Hallo Herman. Hallo. Hallo Jaap. Hallo Herman. Ah ja. Hey. ja. en hoe is met je? Ja. <laughs> Hier is Herman live vanuit Nieuw-Zeeland. Ja, helemaal. Uh, hij is ook weer net wakker. Uh -huh. Uh -huh. Maar uh, als hij zo naar buiten kijkt, is het een beetje blauwe lucht. Maar gisteren was het vreselijk. Oh ja. Veel, veel, ja. Harde, veel harde wind en regen voor 24 uur in één stuk. We hebben ook heel veel wind hier gehad. Het is ja, niet, maar nu al minder, maar wel ja, veel maar zon. Geluk. Ja, maar de, gelukkig is de boel niet ondergewaaid, uh, ondergelopen. Dus het water stroomde nogal veel af. Oh. Uh, Jacko, ja? ik las juist op Facebook dat je was ziek koorts hè? Oh, verschrikkelijk. Oh, koorts, Oh, het ja. maar, hè? Alles zat vast. Uh, uh, en uh, krijg je, uiteindelijk krijg je daar een kop uit van, denk ik. Ja, dat, dat, dat heb, ik, heb ik ook meestal, dat heb ik al van... ...en, uh, maar ik, ik heb... Uh, me, ...mevrouw en ik die hebben altijd een potje fik staan en die doe je zo onder je neus en dan helpt het. Oké. Okay. Ja, goeie tip. Ja, probeer dat eens. En uh, ja, voor ons helpen. Dus we hebben er geen, uh, geen last van. Hoef je het verder met je heren? Hè? Alles nog steeds leefbaar in ja. Nederland. Ja hoor. Tot nu toe nog wel. Hé <laughs> <laughs> <laughs> hey Herman, ik heb een vraagje aan je. Heb jij ik, ge... ge... ik heb een vraagje aan jou. Ken jij uh, de zanger Leo Vult? Het begin van de vorige eeuw. Leo Vult, dat is een Joodse zanger. Nee, nee, nee, die ken ik niet. Dan heb ik via archive.com uh, uh, een twintigtal liedjes van hem gedownload. En er stond ook uh, oh, ja? ges geschiedenis bij. En, uh -huh. en uh, hij zingt in het Nederlands, in het Yiddies, in het Duits. Uh, en die man zijn hele familie is toen door de nazi's uitgemoord. En hij had het geluk dat hij in Amerika uh, was. Want dat het, uh, nou is toen, uh, ja, begin, uh, tot, ja, uh, ook in 96 overleden pas. Dus, uh, mm -hmm. en had ik wat liedjes van gedownload, uh, daar heb ik daarnet ook één liedje van uitgezonden. Ja. Yeah. Hoor je maar weer bij me thuis, heet dat liedje. Dus, uh, nooit van gehoord, Leo Vult. F-U-L-D. Ja, misschien wel. Ik, ik, we hebben twee Joodse zangers die heel erg bekend waren, maar dat was in mijn tijd, hè, in ja. Nederland. Ja. Van deze nee. Ik loop... Misschien, misschien. Hoe oud is die? Hij ja, was uh, ver in de negentig of zo. Oh, dan moet ik hem wel ooit van hem gehoord hebben. Want uh, eh, van, tot maar, maar, van, uh, van, jaren twintig en dertig heeft hij liedjes gezongen. Ja, de, ja, ja, en vlak daarna geloof ik. Ja. Kan ik, zal, zal ik er wat voor draaien? Ik weet niet of je het kan horen. Ja. Dan zal ik even, even kijken hoor. Zal ik even, ja. li liedje heb ik net ook al gedraaid. Oh, wacht even, ik heb hier nog, nog eentje. Walking in New York. Walking in New York. Een ieder die in New York woont, al leeft hij nog zo goed... Die kent het ogenblik dat men aan Holland denken moet. Een taxi met een radio, een flat met licht en bad. Dat alles geeft de vreugde niet die men in Holland had. Miss van Amsterdam en het Eind. De bonte koeien in de wei En Coney Island, wat een Noord. Geef mij de duinen van Zandvoort Die hutson die bevalt me niet Er zijn geen kikkers in het riet Ik mis de vechten krommerijn. Ik mis het oude Rembrandtsplein When I walk In New York On the fifth avenue Denk ik aan De Jordaan wil ik weer naar Moken toe, oh wat fijn terug te zijn op die mooie kalfjeslaan. En met fruit van het spuit weer eens flink op stap te gaan. Al woon ik dan ook twintig hoog en heb mijn kitchenette toch mis ik s'morgens aan het ontbijt mijn Hollandse kadet. Al koop ik dan bij Woolworths soms een huishouden voor niets, toch zie ik liever vrijden en slagers op de fiets. Zo'n drakstoor, dat is mijn verdriet. Van ijscream soda hou ik niet. En hardakte eten vind ik stom. Daar is mijn broodje half om? Ik mis mijn glaasjes lappekap, mijn zuurkool en mijn bordje ras. Al smaakt die haaibol nog fijn. pijn, ik mis mijn zitje op het plein. I walk in New York, aan de Fifth Avenue. Denk ik aan, voor Jordaan, wil ik weer naar morgen toe. Oh wat fijn, terug te zijn, op die mooie kastjes En met rui, warm op tijd, weer een ja, dat was uh, Leo Vult met Walking in New York. Ja, die, zijn naam is Leo Vult. Oh ja, Leo Vult. Ja. Ja, ja. Ik zit juist te denken. Ja, natuurlijk, Leo Vult. Zij, mijn vader die die, die die hield wel van hem. Mm -hmm. Die, die, als hij zo en toe eens op de radio kwam, dan, dan, dan, dan moesten we allemaal stil zijn. Ja. <laughs> hij, hij, hij zei, die man is puur komedie. Dat mm -hmm. mijn vader altijd. Die man is puur komedie. Je hebt een hele goede zanger. Oké, okay, bedankt. Dat is weer leuk. Ja. Dus, uh... Zal ik die website naar je toe sturen? Waar, uh, daar staan al die liedjes van hem op, van ja uh, yeah. Dan stuur ik hem naar je toe, die... Uh... Ik zou eens even kijken. Ik kan hem ook wel in de chat van. Uh, even kijken. Want ik heb hem hier staan in mijn. in mijn, in mijn favorieten. Ik mm -hmm. eens Even kijken. Dat is muziek. Uh, even kijken hoor. Herman? Ik ja, heb, Jacko? Ik, ik heb gisteren weer een uh, kwartiertje. Hermans W. Swing en Zwee in de radio show gedaan. Ja. Yeah. Uh, hebben we uh, alleen maar muziek van de dames. Zoals Annette Henshaw en Julie London. Ja. Dus hebben we weer een, uh, een kwartiertje swing en zwee gedaan in de, op Fama Radio. Je kan de uitzending op de website van Fama Radio nog terug bekijken uh, de komende dagen. Oh, leuk zeg. Dank. En dan, uh, dan kun je krijg, het dus. Krijg je er wel eens commentaar op? Ja, iedereen, de, de, de, iedereen vindt volgens mij, tenminste, anders, in zover ik weet, uh, vindt iedereen dat onderdeeltje erg leuk. Dat, okay. uh, dat, uh, dat doe ik eigenlijk iedere week. Doe ik een kwartiertje uh, een kwartier lang. Uh, als, uh, als eerbetoon naar jouw programma toe, zeg maar, uh, doen we dat een kwartiertje. En ik sluit altijd af met uh, Jimmy Durante. Hartstikke mooi. Zeg, heren, ik heb, iemand, ik heb iemand aan de deur staan, dus die ga ik nu halen. Leuk even, leuk even bij, je, bij je thuis te wezen. Doe we nog een keer. Wees goed. goed. het? Hou doe. Ik heb in ieder geval de website uh, naar Herman, naar zijn chat gestuurd van, uh, via Skype. Dus uh, ik denk dat, want het blijft daarmee zo op zitten. Hè als je dat uh, achterlaat. Ja, dat blijft gewoon... Uh, dus die vindt hij wel, denk ik. Dat komt wel goed. Zo. Ik ga ook hangen. Ja? Nou, ja, niet hangen, maar ik ga ah. er maar zitten. Oh, Oké. Okay. <coughs> en uh, even kijken. Uh, ja, tot volgende week zondag. Want dan ben ik ook thuis. Ik kan ah, eigenlijk nu moeten werken. Oh, Oké. Okay. Maar gelukkig niet. Oh. <laughs> dus uh, deze jongen gaat zo lekker naar bed. Uh, Oké. Okay. Spreken we met elkaar wel, ja. Oké, okay, en sterkte dan nog? Ja. Oké. Groetjes. Groetjes, doei doei. Oké, okay, luisteraars, we gaan nog één liedje draaien. En, uh, oké, okay. dan gaan we even kijken hoor. Misschien dat Sunset er nog is, maar dan ga ik eerst even een liedje draaien. Dan ga ik even kijken of Sunset er nog is, want ik vind het eigenlijk al jammer om nul te stoppen. Maar gaan we eerst nog even, oh wacht even hoor. Even nog. Een vet met licht en Dat alles geeft de vreugde niet. Die men in Holland had. Ja, oké. Okay, dat was uh, Leo F Food. Leo Food heette dus. Goed. Uh, we gaan eens even verder Koekeloorn. We gaan eens even een liedje draaien. Uh, Oeh, dan moet ik hem even opnieuw. Uh, even opnieuw doen. We gaan eens even kijken. Of Sunset uh, zin heeft om. Uh, ik het er net ook gebuld. Maar ik ga het straks nog een keer proberen. Ga ga eerst even een, een nummer draaien. En we blijven eventjes nog bij Nederlandstalig. Zo, we gaan nog eens even kijken hoor. We blijven even bij Nederlandstadige genre. Oké. Laten we eens even kijken hoor. Uh, ik had wel wat gevonden hoor, als, uh, we gaan eens dus even zoeken, ja daar had In de nieuwste, is dat zo, oké, okay. uh, nou ik kan het niet zo gauw vinden, we draaien wat van uh, Boxing Fox dan maar, dat is een uh, Radio Sucks. heet dat nummer, en ze, als het goed is is dat het een reggae nummer. Dus dat was uh, Fox in Box met uh, Radio Saks. En uh, we gaan eens kijken of. Uh, of Sunset uh, van de partij is. even kijken hoor. Sunset. We gaan het proberen. Hoi. Hallo Sunset. Goedenavond met Jaap. Oké, okay. even kijken. Hoor. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Oh, ik moest even het geluid uitzetten. Oké. Okay. Hij zat mee te luisteren. Ja. Oh, leuk. Dus heb je ja. Herman en uh, Jacob ook gehoord? Ja, net gehoord, ja. Oh, leuk, joh. Nou ja, zoals je weet, ik heb. Uh, je hebt een heleboel van je mixen gedraaid. Ja, ik wou je nog bedanken. Hartstikke leuk. Graag gedaan. Echt keileuk. Dus, uh, ja, ik, ik zag ook nog allemaal mixen over uh, Pim van Tuin en uh, Van Gogh. Ik had die van, uh, weet die, uh, over ah, de aanslag in New York. Uh, van 9-11. Uh, 9-11. Ik dacht eerst dat het opgenomen was op 9 of op... Uh, 11, ja 9 november en toen hoorde ik iets uh, van over de Twin Towers en ik oh wacht eens even. <laughs> mm -hmm. Maar uh, ja. nee, het is uh, heel apart. ook hè, Sommige uh, mixen die, uh, zijn heel apart. Een beetje zoals je dat op Ridder Radio hoort. Dan je? hoor je ook wel eens van die uh, vreemde ja. muziekjes door elkaar. Weet je? Ja. ja, ik maak uh, allemaal verschillen. verschillende. Maak ik. Mm -hmm. Maar soms, ja, ik heb ook uh, echt lang zitten luisteren naar mijn eigen mixen, maar ik moet zeggen dat ik heel vaak niet meer eens meer weet hoe ik het heb gedaan ofzo. Mm -hmm. Dus uh, dat ja. ik echt, uh, echt, echt denk van, hm, heb ik dat gemaakt? Oké. Okay. <laughs> <laughs> ja, ik had een keertje van The uh, Wall van Pink Floyd, had ik... Uh, had ik ook dat, weet je dat op single was uitgebracht. Dan heb je dan drie versies op de album, die heb ik toen één track van gemaakt. Mm -hmm. En nou, dat is echt time, hè. het moet echt op de seconde nauwkeurig. Ja. En dat was toen wel aardig gelukt. Ja, ja ik, uh. maak, maak, ik maak het ook elke keer op een andere manier hoor. Dus ja, mm -hmm. het is een beetje. En ja, in het begin. Was ik natuurlijk nog niet zo goed uh, erin. Dus ja. Dus mm. ik, voor mijn eigen gevoel had ik wel best wel veel. Slechte mixen gemaakt. Maar als ik het zo luister. Vond ik het eigenlijk best wel leuk. Mm. <laughs> Stom hè? Eigenlijk. Ja, ja. Maar ja. Nou. Dan denk je dan zelf. Van, ja. Het stelt niet echt veel voor. En, uh... Want ik heb een programmaatje. Dat heet Virtual DJ. Dus uh, uh, gratis versie. Virtual DJ Home Free. Die kan mm -hmm. je gewoon van internet downloaden. En dan zie je ook al die grafiekjes. Weet je, van die soort bergen zie je dan voorbij komen. Dan je ook, ook uh, zien het ritme. Ja. En, en als het dan net op elkaar uh, uh, overlapt. Mm -hmm. dan, dan doe je dat schuifje omhoog. En dan doe je die andere heel langzaam weer omlaag. En dan wordt het zo in elkaar overlopen. Het, mm -hmm. uh, ja, dat is prachtig. Maar als, het, uh, als je dat heel goed timed hadden. Dan kan je een geweldige mix uh, maken. Ja. Ja. ja, maar de, dat soort mixen maak ik ook. Mm -hmm. Maar uh, bijvoorbeeld die mash-ups en zo, die maak ik wel op een andere manier. Ja, ja, die plak je gewoon zeg maar zo aan elkaar of zo. Het, uh... ja, ja, of ik doe de dingen door elkaar, ja, ja. echt let, letterlijk. Mm -hmm. Of ik uh, doe allemaal stukjes achter elkaar. Ja, ja. Ja, dus, dus, uh, ja, en dan heb ik ook wel eens dat ik daarna dan nog muziekje eroverheen zet, weet je wel. Ja. Dus dan ben je echt lang mee bezig hoor. En dan kan ik <laughs> eens een keer, Ook eens een keer een van dat programmaatje, die heb je meestal zo'n zeg maar, zo uh, zo platenspeler heb met zo'n USB-aansluiting. Mm -hmm. Dan heb je zo'n programmaatje erbij en dan kan je dan alle platen in mp3 opnemen. Ja. En dan kan je ook meemixen, kan je je stem overdubben. Ah. En die had ik ook ooit eens van internet gedownload. Ik weet niet meer hoe het heet, dat programmaatje dat ik uh, mijn stem vier, vijf keer over elkaar heen gedupt. <laughs> oh. En op een gegeven moment werkte het niet meer. Want uh, het gekke is, als je opneemt, dan neemt dat spoor wat zo eerder hebt opgenomen. Mm -hmm. Ho hoor je dan nog een keer over die opname heen. En op de een oh. of andere manier was het toch gelukt. Op een gegeven moment uh, kon ik maar één stem opnemen. Dat is heel raar. Mm. Kon ik niet meer mixen. Mm -hmm. Ik denk, ja, ik heb schijnbaar wat fout gedaan ofzo. Maar dat was een hartstikke mijn programma was dat. Ja. Ik weet alleen helaas niet meer hoe het programma het heet, want ik heb hem niet meer. En hoe heette de eerste wat je zei? Uh, Virtual DJ Home. Oké, okay, ja, ja. Dus, okay. dus uh, heb je die website van virtualdj.com ja. en dan kan mm -hmm. je, neem je de gratis versie. Ja. En nou, dan kan je mee opnemen ook, wat je al speelt, kan je opnemen. Mm -hmm. En dan moet je nog één keer zeggen, dan moet je dus, zal maar zeggen... Ik, wil, ik zal hem maar even de op, de, op de chat even zetten. even kijken. Dewey. Maar jij zei van, dan moet je het eerste liedje, zal maar zeggen, je bent een liedje aan het draaien. Die moet je dan zachtjes wegdraaien en de andere zachtjes weer aan. Ja, ja dat klopt. Oké. Okay. Kijk hoor, dan ga ik even komt te of dit klopt. Mm -hmm. Ja, hij doet hij klopt. Oké. Okay. Uh, dan heb je de free download, uh, mm -hmm. dan de linkerkant, free download, en die moet je nemen. Oké. Okay. En dan kan je gratis, uh, nou, het werkt fantastisch hoor. Mm -hmm. Dus uh, ik heb er, uh, Ik heb hem al een jaar of drie, ah. vier. Dus, uh, maar je had wel een beetje naar mijn mixen geluisterd dan. Dus... Ja, want uh, ik heb tijdens, uh, <laughs> want ik liet het allemaal automatisch afspelen. En ja. uh, dat doe ik dan via de Winamp. Daar heb je dan zo'n shoutcast programma. Ja. En dat doe ik dan als ik uh, niet live uitzend. En via de uh, M3W die ik nu heb, de, dat zend ik dan live mee uit. Oké. Okay. Dus, ja, uh, ik ben niet zo technisch allemaal. Dat mm, nou is dat programmaatje wat je van Ridder Radio gehaald hebt. daar zend ik nu mee uit. Oké. Okay. Dat ken je misschien wel. Dat ja, is ook, die uh, M3W. Juist, een heel mooi programmaatje is dat. Ja. Want gekke, die computer waar ik dan de muziek op afspeel, dat is een uh, Windows 7. En, da en mm -hmm. daar uh, werkt hij niet op. En die andere is een XP en daar werkt hij perfect op. Oh ja. Dus, uh, want ja, in principe kan je ook live uitzenden met shoutcast van uh, Winamp. Mm -hmm. maar, dat, maar dan moet ik het op een andere computer afspelen. En dan de geluidskaart, het kabeltje naar de andere computer. Want dan kan ik uitzenden dat als ik het rechtstreeks doe op één computer, dan, uh, dan ja, heel raar. Dan, dan komt het geluid niet via die uh, dingen. Wel als nee. ik, uh, als ik een, een bestandje erin stop en ik speel hem af. Dus als het niet live is, dan kan ik het wel. Uh, dus heel raar is dat <laughs> Oké. Okay. Dus. Dus het weer bij jou is het nog uh, redelijk warm. Ja, het was vandaag wel, wel redelijk lekker, ja. Dat, uh, gisteren was een hoop wind. Poeh, ik denk dat het bij jou ook al gewaakt heeft, neem ik aan. Ja. Het was dus, uh, wel zondag, maar uh, af en toe bewolkt. Maar Het was uh, behoorlijke wind, maar het was vandaag wel lekker de temperatuur. Mm -hmm. dus. Ja, aan het einde van de dag begon het een beetje donker te worden en te druppelen. Het zou eigenlijk... Het is eigenlijk uh, heel hard gaan regenen, maar dat is toch overgewijs. Ja, ja, ja, hier heb je het ook wel heel klein beetje gedruppeld, inderdaad. Dus, uh... na, na dinsdag en woensdag wordt het echt tropisch, hè? Ja, ja, ja. Wordt het 35 graden? Ja. Ja, dat is dus, uh... <laughs> Ja, ze zeggen dat het, niet, dat het dan in Limburg dan 35 graden wordt, maar ja, als het 30 graden wordt, is het ook wel lekker. Ja, ja ik, vind, ik vind een graadje op 2,23 23 wel warm genoeg hoor. Mm -hmm. Ja, ik vind het wel lekker hoor. Maar als Kom. ik niet hoef te werken vind ik uh, geen probleem, 30 graden. maar mm -hmm. ja, Ik moet natuurlijk nog één week werken. Ik had eigenlijk deze week al vrij, de komende week. Mm -hmm. Maar toen, ja, onder mijn vrouw gaat twee weken naar Italië met, met haar moeder. En ik denk, ja, jeetje, daar zit ik, uh, zit ik op mijn werk. En dan, uh, ik denk, ja ik denk, uh, nou weet je wat, ik, ik verschuif die uh, week en neem ik een week erachteraan. Dus heb ik precies die week ook vrij. En dan ook, dan hoef ik me, ben altijd bang dat ik maar gaan verslapen. Maar ik heb er wel die wekker op. Maar mijn vrouw die wil ook nog wel eens uh, wakker schudden. Van joh, de wekker gaat hoor, ik weet niet of je het weet. <laughs> en, ik, en ik heb het al wel eens gehad dat ik te laat was. Denk ik denk, shit, dat moet ik niet hebben, weet je. Dus je dan moet ik daarna nog drie weken werken. heb ik drie weken vrij. Vanaf uh, de laatste week van juli. Ah, en dan twee weken van augustus. Mm -hmm. En aflevering nog even geen vrij. En dan met de kerst een paar weken. Oké. Okay. Dus. Maar, uh, uh, uh, maar uh, jij, jij, jij ging uh, toch uh, de 22 ste Naar uh, uh, dingen, We kunnen elkaar wel... Dan uh, bel ik jou wel even. Maar, yeah. Waar je uitstopt bij, in het station. Welke uh, uitgang? Want dan... Ja, maar ja, ik heb sowieso mijn telefoon bij, dus dan, ja, ja. Nou, ik heb je nummer al met telefoon gestopt, dus, uh, mm -hmm. ja. dus ik neem een route navigator mee, want uh, van het station naar, uh, naar Guus is toch wel anders dan van mijn huis af, mm -hmm. denk ik, dus uh, ja, we, we komen er wel een tijd afspreken? Ik heb op routeplannen gekeken, maar het is best wel vrij vrije rechte weg daar, naar Gusto. Ja, oké. Okay. Want ik zat ook te denken, van ik kan eventueel ook mijn fiets meenemen in de trein, weet je wel. Ja. Dus dat uh, doe ik ook vaker. Ah. Dus uh, stel dat jij bijvoorbeeld niet, niet kan, of weet ik veel. Dus... Uh, maar ik, ik spreek hier Bob en die komt er ook aan, zegt hij. Heb jij die ook op uh, Skype? Uh, Bob, nee, die heb ik niet op Skype. Oh. Ik, weet, ik weet niet eens wie Bob is. <laughs> van, uh, ook van Ridd Radio. Oké. Okay. En die heet ook gewoon Bob op de chat? Hij heet... Uh... Moet ik even kijken hoe die, hoe die daar heet. Een momentje. Ja, gewoon Bob van den Berg. Uh, ja. Rotterdam. Zeg maar niks. Even kijken. Maar jij, ja, ja, ik bel. Nee, jij belt mij, ja? Oh, ja. Oh, Oké. Okay. Kan jij hem toevoegen dan? Poeh, ja, maar hoe moet dat? <laughs> <laughs> ja. Ik weet niet hoe dat moet. Um, Want eh, als ja. ik het doe, dan ben ik jou weer kwijt. Weet je, dat ik vorige week ook, of, of twee weken terug, toen eh, eh, lag Herman... Eh, ik helemaal, toen was ik jou ineens kwijt. <laughs> Oké, okay, nee, maar dan als hij dadelijk op, uh, ding, op uh, Skype is, mm -hmm. dan verbreek ik heel even de verbindingen en dan voeg ik jullie allebei toe. Ruilijk als de... als ja. het lukt. Dat kan ook. Als het lukt. En anders kom ik gewoon weer naar jou terug. Mm -hmm. Ik ben ook niet zo technisch. Nee. Ja, maar je nee. moet dat ook allemaal duidelijk zijn, weet je. Kijk, als ik het eenmaal weet, dan, uh, dan snap ik het wel, maar. Maar ja, ik heb even... eigenlijk vaak dat het per ongeluk lukt en dan weet ik eigenlijk de volgende keer niet meer hoe het moet. Dat heb ik ook, ja. Ja. Oh, oh. Ja. Stom, hè? <laughs> zou het op moeten schrijven. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, dan ben je weer het briefje kwijt. <laughs> of, of dan heeft de hond het opgegeten. Maar dat dat, dat kan vind ook ik doen. ook met die, met die nummers, hè? je tele mobiele telefoon. Het is altijd ja, makkelijk als je dat ook nog in een boekje schrijft. Want ja. stel dat je telefoon kwijt bent of de geheugen is geweest per ongeluk. Dan heb je Weet toch je, nog... en dan zegt, zegt iedereen, maar niemand doet het uiteindelijk. Ja, ja dat, dat klopt, ja. Ja, ja. Maar het is wel makkelijk, want vroeger had ik altijd alles in een adresseboekje. Mm -hmm. eh, toen er nog helemaal buurtjes waren. Ja. En eh, ja, die legde ik altijd op een vaste plek. En dan kon ik toch iedereen bereiken. ja. Huh? Bob komt er al aan. Dus even kijken. Bob, Bob, Bob, Bob, Bob. Nou, dan ga ik, ik uh, ga hem ga heel even ophangen. Dan bel ik jou meteen terug en dan ga ik daarna proberen Bob toe te voegen, ja? Oké, okay, dan ga ik er in de tussentijd nog even een plaatje draaien. En bel ik jou meteen dadelijk terug. Is dat goed? Ja hoor, is goed. Oké, okay. okay, tot zo. zo. Nou, luisteraarsjes, dus dan gaan we de volgende liedje draaien. Ook weer van de uh, Boxing Fox, ik vind het zo'n leuke band. Dat is uh, oh kijk, oh ze belt alweer. Nou, dan moet ik even beantwoorden. Hallo? Hallo, Hallo? ben ik weer. Dat is snel. <laughs> ja, personen toevoegen aan dit gesprek. Hé, hey, ik heb het al gevonden. Oké. Okay. Oh. Nou. Het moet niet enger worden. <laughs> <laughs> oké, okay, komt hij. En had je Marcus nog proberen te wennen dan? Eh, uh, ja. ja, maar de... die was niet thuis. Die, eh, uh, nou, eh, uh, ja, volgens mij, eh, uh, hoor, want ik, ik zie wel, eh, uh, uh, verkijk hoor, uh, Edwin, Edwin uh, Emanuel Posse. Maar mm -hmm. die neemt nooit op de laatste tijd. Oh ja, maar dan hoef ik ook niet aan de telefoon als je hem belt. Nou oké. Okay, nee, dan weet je dat. Ja, oké. Okay. Ja, heb een beetje. Ja, oké, okay, laat maar zitten. Ik begrijp oh. wat je bedoelt. Het was gewoon een huishoudelijke mededeling. Ik ja, en okay. verder geen details. Nee, dat hoeft ook niet. Maar dan weet je dat. Maar goud het Bob er al is, want ik zie een fotootje. Ja. ja. Dag Bob. Hallo, Hallo Bob. Hallo. Ja. Hoi. Je klinkt een beetje zacht, Bob. Jij ja, ja, klinkt. Ik zal ook even mijn Bobtelefoon moeten opzetten. Ja. Je foto is ook onderste hoeveel? Ja, dat is altijd. Ja, dat... <laughs> oh, je woont in Australië. <laughs> Duinander. Duinander, yes. ja. Je bent op de radio, Bob. Ja, gezellig. Eurostar ja. Radio. ook. <laughs> ja, ik ben. Uh, het beste zaterdag ben ik nieuw. Het is zaterdag. Het is zondag ja, vandaag het toch? Het is nou, daar... nu zondag. Sinds gisteravond eigenlijk. Ja, okay. sinds gistermiddag. Ja, dus, tussen de 9-11 mix ben ik binnengelopen. Binnen, binnen oh ja. Nee, ja, ja, had gisteren al de mix uh, gehoord. Oké, okay, hartstikke leuk. Ja, Ja, want ja, ik zag. Uh, ik heb wel ik... gezien dat er ineens drie zaten te luisteren. Ja, Marcus was aan het luisteren okay. en. Uh, nog een paar vrienden van mij hebben ook eventjes geluisterd. Oh, leuk. <laughs> ja. Ik heb gelijk natuurlijk iedereen gewaarschuwd hè. Oh, dat leuk joh. Ja. Mm. Heb je ja. aangemaakt kennis te maken Jaap? Ja, graag gedaan. Uh, ik ben Jaap, ik woon in Den Haag. En ik, uh, ja, ik uh, ben via Ridder Radio een beetje erin gerold. Uh, tien jaar geleden. Tien, elf jaar geleden zo. Dus, uh, ja, zodoende, uh, dus uh, ja, ik heb ook een eigen radioschim. zoals je weet. Vroeger heette ik, uh, heet, heet ik uh, Aloha Radio, maar om technische reden heb ik mijn naam veranderd in uh, Eurostar Radio.nl. Ja, cent... ik weet niet of je dat als een belediging uh, opvalt, maar ik vind je een beetje op Jacques Bress of weet heet die, Henk Bress uh, lijken. Uh, ja, ook qua duidelijk. uiterlijk of qua stem? Ja, allebei wel een beetje. Oké, okay, nou ja, ik vind het geen belediging hoor. Ik vind het een geinige vent, dus... Uh, ik, ben, nee, ik ben ook nog even Haagenaar geweest. Oké. Okay. Haagenees. Dus je bent in Den Haag geboren ook? Nee, nee, nee. nee maar je, je hebt er wel gewoond. Waar heb je gewoond, toch? Ik kijk daarin. Kijk daarin, oké. Okay. Dus, ja, dat is een paar jaar. En uh, jij zit ook vaak bij de RiddaChat, uh, Bob? Ja, zo nu en dan. Ja, niet okay. echt, uh, met een vaste uh, vast patroon of ja. zo. Als je af en toe dan uh, mm -hmm. een, een keer wil, dan weer opnieuw. Ja, dat is uh, wel grappig, natuurlijk. Hè? Als ik draai, natuurlijk, hè, Bob? <laughs> ja. Als zij draait, uh, dan ben ik er meestal. Maar ja, ik ben alleen nog maar op dinsdag, dus. Ja, dat niet meer. Nee, eerst was het drie keer in de week toen je er pas bij kwam. Ja. Toch? Donderdag, zondag en dinsdag. Nou, dat was nog voor mijn tijd, want ik ben pas bij. Vanaf december 2012 ben ik er pas bij gekomen. Ja, klopt. Toen, was ik al, toen deed ik het drie keer in de week, toch? Ja. Ja, want ik kwam er pas na twee maanden achterop zo dat je dat je was, dacht eerst dat je een man was. <laughs> nou, toen op de chat ja? dacht ik het in het begin ook, weet je. Ja? Toen had ik je stem natuurlijk nog nooit gehoord. Ja? Toen dacht ik ook inderdaad dat je een man was. Oh, nou bedankt. <laughs> maar toen kwam ik er al gauw achter van, oh, het is een dame. Hoezo <laughs> kom ik zo mannelijk over dan? Nou, dat niet, maar je ziet natuurlijk, je hoort geen stem en zo. En uh, ja, ik had niet zo gauw in de gaten dat, dat je een dame was. Maar. Mm -hmm. dus, uh, en als ik aan Sunset denk, dan denk ik aan The Kings. Ken je The Kings? Die Britse groep uit de jaren oh. 60. Ik zal ook, uh, vast wel, maar ik weet zo niet. Alles een nummer die heet zo'n Sunset Boulevard of zoiets. En ik ben altijd aan The mm -hmm. Kings denk als ik het naam Sunset uh, hoor. Ik oh, denk okay. altijd aan The Kings. Oké. Okay. Ik heb maar Lola. Lola. Ja? Nou, dat was die band. De Oké, okay, ja, die ken ik wel. Ja. ja. Dave Davies. Ja, maar je wist. Je, je ziet er aan het uh, programma uh, dat ik zo'n radio maak. Dus ja, maar, er staat ook. En dat was een tijd terug hoor. Dat is al een paar jaar terug. Dus uh, <coughs> ik had geen mentoren door dat ze een dame hoor. Bent. Dus, uh, uh -huh. <laughs> maar uh, ik had vroeger mijn Pelleboer, hè? Weet je wel, Pelleboer, vroeger, die weerman bij de tros. Ja. Die, man die had zo'n aparte stem en ik dacht altijd dat het een oudere dame was. <laughs> Tot ik hem op televisie zag. Ik, denk, Hé? <laughs> nou, ja. En ik denk, nou ja. Is dat man? ik dacht, nou ja. Weet je wie ik het leuk vond? Klausine uit Zalck. Ja, ja, ja. ja. die was ook wel leuk, ja, inderdaad. Ja. <laughs> ik vond het wel leuk dat Wim de Wier me een keer nadeg. Vond ik ook, okay. wel, ook wel grappig, dat weet ik niet meer. Het is een grote kerel, heet zo, hij heeft precies zijn jurk aan. En, uh, maar dat leg je echt in een dijk. Ik houd dat je op YouTube uh, dat hij ook wel staat. in Utsalk, <lacht> noemde die als, als in Utsalk. <lacht> dat is echt heel grappig. Ja, ik ben van de twee generaties terug. Ik ben naar 1986, ik ben pas 27. Oké. Okay. Ja. Ja, oké, okay, dat was ook uit rond die periode geloof ik ook hoor. Klasium Utzalk. 687 of ja. zo. Dus uh, we zijn net geboren, denk ik. Maar je kan het op YouTube allemaal terugzien, hè? Van uh, Koot ja, en Maar de echte klasien? Ja. Die kan je die ook nog ergens uh, vinden? De echte? Uh, dat zou je kunnen proberen, ja. Dat zou je misschien wel kunnen proberen. Hm. Klasien Utzalk. Dat is wel leuk, een vrouwtje. Ja. Hij stelt altijd, altijd wel leuke tips en zo, weet je wel. Ja. Dus, uh, per toeval ontdekt door de NCRV. En toen mm -hmm. kreeg ze een eigen tv-programma, wat ik wel leuk vond met André van Dam. Jazzaam, Jazuit. <laughs> Jazzaam, Jazuit. Hij <laughs> uh, ja, had dat een therapie van haar, weet je. Jazzaam, Jazuit. <laughs> toen had uh, André van Dam er een liedje op gemaakt. Ze ja, verzinnen van alles, allemaal geld verdienen, hè? Ja. Maar, dus, uh, nou, ik kan daarom lachen, ja. Ja, nou, ik vond dat wel leuk. Het is wel jammer dat, uh, ja, dat ze niet meer leeft. Ik weet niet hoe oud ze is geworden, maar. Uh, ja, ik heb ook geen idee. Maar ze was uh, niet echt jong, maar ze was ook niet echt dat ze zegt dat ze heel oud is geworden. Nee, met acht In de zeventig of zo, in de zeventig. Denk met alle gezondheidstips. Ja, dan zou je denken, nou die wordt wel honderd of zo. Ja, ja, precies. Want ik kan me wel herinneren dat, uh, dat als je thee hebt, theeblaadjes die al gebruikt zijn met thee zetten. Mm -hmm. dat als je dat bij de planten stopte, dat dat uh, voedzaam was voor je planten, voor je kamerplanten. Mm -hmm. Dus uh, <coughs> dat kan ik me nog wel goed herinneren. Oké. Okay. Zo'n ouderwetse boerin, hè? Mm -hmm. Echt zo'n forse dame. Nou, van zo, ik zou eens even kijken wat we noemen. <laughs> <over. laughs> ja, nou, dat, was dat wel, dat vind ik wel was leuk. Dat was wel grappig, hè? Ja. Ik had een beetje zo'n rare vriendin uh, in Amsterdam. Die noemde ze Groene Monique. Mm -hmm. Dus ja, de naam zegt het al: Groene Monique. Dus alles uh, gewoon helemaal groen. En Homeopathisch en ja, met tuinen bezig en ja. zo, een je aan kruiden en bla bla. Mm -hmm. En toen begon, toen begon mijn dochtertje te praten. Ja. En die, die praatte zo van kijken, praten, lopen. Je praatte oh. gewoon zo met mijn ja. dochter hè. Ja. En toen zei mijn groene Monique, die zei: Ja, je dochter is, is de reïncarnatie van Klausine Cl uit Zalik. <laughs> <laughs> ja. Kom niet meer bij, jongen. Me, en zij wist het zeker, hè? Oh. Maar ja, het was ook wel apart dat mijn dochter zo praten, ja. Ja. Maar wat, okay. ik, wat ik ook heel vreemd vond, een, een neefje van mij, ja, nou doet hij het niet meer hoor. Maar die had uh, de neiging om met een rollende R te praten. En in Den Haag praat praktisch niemand met een rollende R. Mm -hmm. Die praatte echt maar rollende R komt hij daar nou aan? Of misschien een leraar hebben die zo praat? Of, of uh, vriendjes? Ja. Dat hij dat ja. uh, automatisch overneemt of zo? Ja, maar wel, nou want... doet hij het niet meer hoor. Jawel, maar mijn dochter die had ook een vriendin die praat en zo. Dan nemen ze het toch van elkaar over hoor. Ja. Ja. Maar ja, dan heb ik ook... Uh, als ik een tijdje met jou praat... Dan ga ik ook automatisch een beetje zoals, je, hè? zoals jou praten. En als, er... <laughs> en als ik met Bob lang praat... Dan ga ik ook een beetje zo praten. Ik pas me altijd aan. Een beetje, aan. Huh? beetje Ja, Nee, maar dan praat ik een beetje gewoon met jou mee, weet je wel. Dat gaat eigenlijk automatisch. En ik heb ook bijvoorbeeld, als iemand heel gebrekkig Nederlands gaat praten, ja. ik had een collega, dat ik ook eigenlijk heel gebrekkig Nederlands. Automatisch, niet om te beledigen of zo, maar het gaat gewoon automatisch. Nou, ik zal je vertellen, een collega van mij, ik heb het zelf niet door hoor, ik schrijf nogal veel weetje te zeggen. Oh ja, de, voeg, en is... Vroeger zei ik vaak, weet je wel? zei ze, joh, je lijkt wel een hippie uit de jaren zestig. hoezo? Jij <laughs> zegt steeds, weet je wel? En nu zeg ik, weet je? En ik, ik heb het er zelf op betrapt tijdens een uh, uitzending van mij. Die ik naderhand al terug ik zei, ik heb gelijk. Maar die, ja. uh, dat zeggen uh, hier in Den Haag, die Marokkanen zeggen veel, uh, we, uh, weet je? Zeggen ze dan, weet in je? In ook, zeggen ze ja. ook heel veel, weet je? Ja, ja. En, en, en dan ga je het automatisch ook overnemen, zonder dat ja. ze erbij stilstaat. Dat wou ik net zeggen. Dan ga je dat automatisch ook doen. Ja. ja dat is heel raar is dat. Ja. Want, Heb jij dat ook, Bob? nee? Ik zeg altijd, weet je wel. Weet je wel. Weet je wel. <laughs> weet je wel, weet je niet. Nee, weet je niet zeg ik niet, maar weet je wel zeg ik wel. Ja. En, maar Bob, even een ja. vraagje. Ga je de 22e? Ja, zeker weten. Ja? Ja, zeker weten. Leuk. En wij gaan wel al vroeg hoor. Kom je ook vroeg? Ja. Want het was een zaterdag. En, ja. uh, en ik wil ik wel weer al... s'avonds thuis zijn. Jo, want ik denk dat ik, want het is natuurlijk uh, ja, een hele bijzondere, uh, het zal een bijzondere dag worden. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik denk dat, het, uh, dat, ik, dat, ik, dat ik de nacht, daar, uh, dat ik daar ga overnachten denk ik als het mogelijk is. Ja, dat kan wel. Hè? Ja, dan moet je eventjes even aan uh, Guus vragen, maar ik denk wel dat dat kan. Dus... Ja, ik weet ook niet hoe het zal lopen, maar misschien dat ik in de, bij de supermarkt een, uh, een kastje bier kan halen of zo. Mm -hmm. Ja, maar uh, zijn, Allemaal... land, zijn, land eh? ligt, zijn land ligt niet in de stad, ligt buiten de stad. Ja, een beetje in het oosten van Utrecht, hè? Ja, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het niet... Niet vlak bij het centrum is of zo. het ja, ligt een beetje, ja, het zijn allemaal sportvelden omheen en zo, hè. Het is een beetje net aan de rand, geloof ik, van uh, Utrecht. Ik denk dat je beter wat blikjes mee kan nemen in een rugzak. Dat is maar handiger, oh, ja, ja, ja. lijkt me. Ik denk ja. niet dat er uh, dat, uh, winkels zijn, hoor. Nee, die zijn er niet. Nee. Klopt. Nee. Ja, ah, ik neem ook wel wat mee, hoor. Uh, maar ik, uh, ja, weet je wel. Uh. <laughs> mm hm een beetje een Amerikaanse party-idee. Eh. Ja, ja. Daar ja. ja, heb ik veel zin in. Ja, het is gezellig Ik ben vorig jaar ook geweest, waar er waren niet zo heel veel mensen. Maar het was al gezellig. Mm -hmm. Ja, daar wordt een week over gepraat. Uh, oh, ik denk dat, het, over. Uh, denk dat het wel iets drukker wordt deze keer. Ik zal ze even laten zien. Even kijken, want ik heb uh, ge, uh, daar fotos uh, gemaakt en gefilmd. Even kijken hoor. Even kijken, want ik heb... Uh, even kijken hoor. Hoe heet die? Oh, wacht. Hof van Eden. De Hof van Eden. Nou, dus ik ik een foto van mijn eigen. Uh, dan zal ik het gelijk eens uh, naar jullie toe uh, sturen via de chat van Skype. Even kijken hij moet erbij zitten. Uh, zo, ik heb aardig wat filmpjes zeg. Kunnen. Ik heb zelfs nog een opname van uh, Bill Wyman van de Rolling Stones. Die, uh, die heeft een eigen band die heet uh, The Rhythm Kings. Die heb ik zelfs op YouTube. Die heb ik toen gefilmd. Je mocht gewoon filmen daar hè. Toen dat was in Rijswijk. Twee jaar geleden. En dat heb ik toen met mm -hmm. mijn mobieltje gefilmd. Nou het was wel niet zo'n beste kwaliteit. Maar Eens even kijken hoor. Ik moet het toch hebben. Uh, Hof van Ede. Ik heb nog er wel ergens het uh, dan? Noordwijk. Oh nee, dan nou ga ik uh, de verkeerde kant op. Uh, we kijken. Ik weet zeker dat hij erbij staat. Uh, even kijken hoor. Um, Ridderdag. dag. Ridder radio -dag. Kijken of die tand kan vinden. Ridder radio. Nee, man af een slokje vuurransen. Ja, ik neem, neem een slukje thee ondertussen. Zullen we kijken? Ridder Radio? Zullen we Willem erop staan? Halela televisie? Zal dat het wezen misschien? I don't know. Hallelujah televisie? Nee, dat is het niet. Janis Joplin. <laughs> nee, dat is het niet. Nou, um... die ja, is wel van mij. Wacht even. Experience in rock Oh kijk, ik heb zelfs nog een opname van All Right Midnight Met Gus Lieberwert en fans Met Bubbles Een okay. keuken is van zes jaar geleden Zeg, zo dan En als ik naar nou slaapbol In toets wacht eens even, slaapbol Misschien dat hij daar dan bij zit Nou, ik wou trouwens nog iets zeggen. Maandag 24 juni, dan komt uh, om uh, vijf half negen op Nederland 2. komt bij de NCV een document over nachtvlinder. Ja. En... en uh, is dus een meisje uit Amsterdam, die heet Priscilla. En uh, die was uh, ongeneeslijk ziek. Mm. En uh, die heeft eigenlijk op haar verjaardag besloten om uh, uit het leven te stappen. Dus Omdat ze... Uh, uh, ja, haar moeder had dezelfde ziekte, zou ik maar zeggen. Ze wilde die lijdensweg, zou ik maar zeggen, besparen. Mm -hmm. En er komt dan... Uh, 24 juni om... vijf, half negen, op Nederland twee... En, uh, ja, een filmpje van een uur ongeveer over haar. Oké. Okay. Dus, dus misschien voor de mensen die het leuk vinden om, of mooi vinden om naar te kijken. Leuk is een verkeerd woord, misschien maar... Mm -hmm. maar, maar. was echt een heel positief meisje en die wou gewoon feestend het leven uit en zo. Mm. Hey, ik zie hier ineens, even kijken hoor, over uh, Sunset Sparkle Cat Place with Camera. Vijf jaar geleden, 120 keer weergegeven. Dat is hoor. Ik wil niet meer het overhaken hoor. YouTube. Singing power to the people. Power to the people. Everybody knows. Power, power, power to the people. Power to the people right on. Oké, next. Now I've got to ask you, comrade and brother. How do you treat your own woman back home? She's got right. to be herself so she can be herself. Singing power to the people. <laughs> power. Power, yeah. to, the people. power to the people. Rock and roll. Power to the people. Rock and roll. Applause. Power to the people right on. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Don't let it forever. <laughs> <laughs> <laughs> okay. Weet je wel, die uh, kleine zangeres. Ja, ja. Maar ik kan het filmpje niet, uh, niet vinden. Ik, uh, wacht daarvoor. ik zie hier Guus Lieberwet. Guus Lieberwet, even kijken. Dat is te gek. Ja, het vlakkert Ja, en ik kan het zo op YouTube zetten. Of op Facebook zetten, zo die oh, ja. 18 maart 2011 Bij Guus Lieberwaard Met uh, Bubbles Er zat nog muziek aan te spelen Deze had ik nog nooit gezien Ja Ik kan hem uh, helaas niet vinden. Oké. Okay. Nee, jammer. Even kijken. Ik zie hier... Uh, zou maar vakantie in Gelderland. Epe. De movie. niet vinden. Ja, ik kan hem niet vinden, helaas. Dat ja, ja, is jammer. Ja, dat is jammer. Maar als ik hem tegenkom, dan uh, zal ik hem met mijn favoriete stoppen. Ja, maar, daar ik we wel eens zien aan jullie. Dus uh, ja, alleen uh, drive red vond het niet zo leuk, want ik had hem ook gefilmd. Hij wilde liever niet in beeld. Oh. Dus toen, uh, <coughs> ja, ik heb hem, uh, toen geloof ik, uh, ik heb hem wel erop gelaten, maar dan onzichtbaar of zo. Ik heb een paar hoe ik dat gedaan heb. het mm -hmm. filmpje zelf heb ik nog wel op mijn computer staan, als het goed is. Van vorig jaar? Ja. Oh ja, ik had u wel ergens gezien, geloof ik. Ja. Met een vuurtje, een kampvuurtje. Maar volgens mij, ja, het staat wel op YouTube, ja. Ja, ja. Of je de radiodag, toch? Ja, dat klopt. Ja, die heb ik al gezien, hoor. Ja, oké. Okay. Ja, het ijs moet nog even gebruiken worden. Wat zeg je? Het ijs moet nog even gebruiken worden. Ja. <laughs> Voordat losbarsten. Het ijs. Want, uh, Ik ben wel eens eerder geweest, uh, even kijken, op de time tour waren Els en Sobin samen 100. Dat was een bepaalde datum dat ze precies 100 jaar waren bij elkaar. Zijn ze allebei over de 50 dan? Ja. Uh -huh. Kijk en, uh, <laughs> Ja, ze scheiden niet veel met mij hoor. Ik ben 53 toch. En, uh, maar ja, dat plaat. is bijna dubbele van mij. <laughs> en dan uh, hadden ze toen ook op die tuin gevierd. Dat was de eerste keer dat ik mijn vrouw ook mee was. Dat was de eerste keer dat ik uh, op die tuin was. Vleedje jaar ben ik dan uh, geweest met de ridder, toch En ik ben vleedje jaar ook nog bij Guus in zijn studio geweest. Waar hij zijn uitzendingen doet. Dus uh, ik dacht eerst dat hij daar woonde. <laughs> en hij was voor een hele andere straat man maar dat is een studiootje dus. Waar hij zijn uitzending uit doet. Dat is uh, dicht tegen het centrum man. Nee, ja, daar woont hij. Hij woont daar wel in de buurt hoor. Ja, hij, heb, uh, hij woont dan, ja, ik ga geen ik ga straatnaam noemen, maar, nee, maar hij een, een studiootje hebt. hij. En daar, uh, daar zitten allemaal kunstenaars, die hebben ook een studio. Het zijn gewoon, gewoon huizen zijn dat. Kleine kleine mm -hmm. huisjes. En uh, daar, daar zit een schildersatelier en daar verderop zit weer een andere kunstenaar. Uh -huh. uh, ...heeft hij ook zo'n huisje... ...en daar heeft hij dan studio, zijn radiostudio in. Ja. En, uh, maar hij woont daar niet ver vandaan, hoor. Mhm. Uh -huh. uh, fietsafstand of zo. Nou, dat is eigenlijk op zo'n... ...zo'n terrein, zou ik maar zeggen, met meerdere mensen. Ja, het is een straat eigenlijk. Uh -huh. Zo bij een zijstraat. Ja, schattige huisjes. Ja, ja. Nou, het zijn kleine huisjes. En, uh, maar wel... Uh, Aardige ruimte wel hoor, moet ik zeggen, die hier een kamer. Mm -hmm. Oké. Okay. Nou, ik dacht dat hij daar woonde, maar goed. Ja, dat was de eerst ook. Maar... Was het geel met rood aan de buitenkant? Oeh, dat weet ik eigenlijk niet meer. <laughs> Oké, okay, Als het geel met is rood ongeveer, aan de buitenkant? Ik, ben ge, ongeveer, ik dacht in juni, wat, dat was uh, nog voordat ik op die Ridderadio dag geweest was. Mm -hmm. heb een paar weken ervoor ben ik toen bij hem geweest. Oké. Okay. Dus vlak voor of na, mijn ik dat het vlak voor mijn vakantie was. Want ik ben toen ook nog in Oostraak geweest. Mm -hmm. Eind mei, begin juni. Ik geloof dat het of voor de vakantie of net na de vakantie. Toen ben ik op die toch geweest. Dat viel toen op de 23ste. kan mm -hmm. me goed herinneren. Dus. ja, dus. Nee, het was hartstikke gezellig, dus ik uh, ga een man of 12, uh, 13 man zaten of zo in totaal. Mm -hmm. dus, uh, dat is best wel druk. Ja, maar ik, ik had veel meer mensen verwacht. Ik dacht, nou, we zitten er wel 30 of zo. Ik ging mm -hmm. ook weer mensen op een gegeven moment weg. Met die, ja, natuurlijk uh, ver reizen en zo. Hè. Mm -hmm. Dus uh, er waren, uh, was er ook een vrouw bij die woonde ook ergens een drent zo. Al met de trein, dus ze ging ook al vroeg weg. Dus het is al een paar uur in de trein, hè? Ja. Ja, want misschien vraag ik jou nummer nog even sunset, want uh, dat we dan op het station kunnen afspreken of zo. Ja, maar ik heb ook met ik... jou ja, mee, dus misschien kunnen we samen of zo. Nou, ja, dat kan. Ja, maar eventueel. Linda die vroeg ook al. Dus, nou, uh, we uh, we even kunnen kijken. Met z'n drieën, kijk als Linda met jullie tegelijk uh, dat, dat, Ik ken wel drie man kwijt in de auto Oké, okay, ja, dan moeten we even goed afspreken dan Het is al een klein wagentje Want ik heb uh -huh. geen, geen uh, vorige geld. ik die Ford uh, Fiesta Ik ben uh, sowieso donderdagnacht, weet je Dan ben ik nog uh, bij uh, Guus, weet je op de radio Dus uh, okay. dan kunnen we, kunnen we elkaar nog bereiken in ieder geval Ja, oké, okay. donderdag was de twintig Ja, nou. s'nachts dan, hè O, oh, ja. Ja. ja daar ben ik, ben ik meestal ook wat op, Weet op, het, op, op Facebook. Ja, Ja, ja ook, kan je ook bellen. Ja, voor, dat kan ik ook. Je mobiel, dus. Uh, kan ook. Dan moeten we eens goed afspreken, hoor. Kan ik jullie alle drie wel meenemen dan? Ja, dan zal ik even aan Linda vragen. Het is vragen. alleen niet zo'n ruime auto die ik eerst had. Het is een, mm -hmm. een matisse, hè. En hoe laat ga je ongeveer weer terug? Ja, uh, ja ik weet niet hoe laat jullie terug willen. Ja, ik... Uh... Hoort donker ik... toch, waar hou je gaan? Nou ja, ik wil sowieso wel uh, op tijd terug. Ja, oké. Okay. Want ja, ik zit ook met de hond. Mm -hmm. Nou, als ik, uh, ja, hoe laat, uh, zorg dat ik één uh, uur op het station ben ofzo, ongeveer. Mm -hmm. Ja. Is dat een nou, dat mooie mijn tijd? best. Ja? Mijn best. Nou, ik kan eventueel wel naar Den Haag toekomen. Uh, ja, hmm. ja, zou ook, kan ook. dan hoef je niet helemaal langs los te knoien oké. Okay. Nou, ja, ik ken ook, we uh, spreken wel hier in de buurt of je uh, komt bij mijn huis langs. Scooter. Dus, uh, ja, ik heb uh, nou, kijk, we zijn nou ook uh, bij mij toegevoegd uh, bij mijn Skype. Kijk, hoor, Bob, Bob, Bob, Bob. Bob. Ja. ja, en Marcus kwam ook, dus wel leuk. Ja. ja. Huh? Dat wel leuk om iedereen te zien. Ja, Marcus die is, die is exact negen maanden ouder dan mij. Ja? Oké. Okay. Ja, dat weet je toch. hij is van twee april en ik ben van twee januari Oké, okay, grappig. Ja, dat is wel grappig ja. Maar hij is op dezelfde dagjarig als mijn broertje. Ook twee april. Oké. Okay. Ga ze een biertje halen, ik ben zo terug. Praten jullie maar verder. oh jee. <laughs> nou. Bla bla. bla bla bla hoe is het nou? Of, fantastisch. Geweldig. Nou, uh, ik, ik ben niet zo van uh, praten op de radio hoor. Meestal. Ik heb... Ik, uh, ik heb ook momenten wel, uh, maar ik heb ook momenten wel eens niet. <laughs> nou, zo meepraten wel, maar niet uh, om uh, leidend voorwerp te zijn, zal ik maar zeggen. Nou, die laatste keer, toen lopen ik hem maar een eind op los, weet oh, je wel. Ja, ja. En, nee, bla, maar dan, bla, bla, bla, bla. dan denk je er niet bij na, maar zo, als hij dan weggaat, dan doet Guus ook wel eens. Gaat hij weg? Nou, neem het maar even over. Hm, dan val ik gelijk stil. Ja. Ja, toch? <coughs> dan, dan, dan moet je net weer. liggen. Oh, daar is hij al, ja. Als, als ik tegen ga zetten, duurt het langer hoor. Ja. Ja. Ik heb een condensatormicrofoon gehad, of een studiomicrofoon. Mm -hmm. Die ben ik toen met opruimen kwijtgeraakt. Ik, eh, nou, ik heb me rot gezocht, maar, maar dat ding is zo gevoelig dat je zelfs je hoort eh, de klok gewoon op de achtergrond hoor je gaan tikken. Mm. En, uh, maar je stem klinkt ook echt, uh, nou, alsof, je echt uh, alsof ik bij je staat, zeg maar, weet je. Mm -hmm. En uh, <coughs> nou, ik heb een, hier een microfoon van twintig jaar oud, een gewone microfoon, die werkt ook wel goed. En uh, het nadeel is, als ik uh, te ver af gaat zitten, dan klink ik heel zacht. En een condensatormicrofoon. dan kan je uh, gewoon op afstand blijven zitten, weet je. Dat is uh, geweldig gewoon. Mm. Nou, ik sluit met mijn neus tegen mijn laptop, Jan. Maar je zit echt. Hij uh, <laughs> ja, is echt heel gevoelig, maar ik ben hem kwijt. Ik, heb, ik had hem in zo'n koffertje. Ik opruimen en dan heb ik, uh, planken gemaakt in Een van mij heb toch gedaan. En ik ben niet zo handig uh, klusjesman. Dus, uh, en ik ben op het einde van de manier ben ik die uh, dat ding kwijtgeraakt. En uh, ja. Dus, uh, maar goed, deze werkt ook prima. Dus... Uh, <laughs> Aan mm -hmm. de andere kant, wel weer een voordeel door je geen bijgeluiden, dat vind ik ook wel weer fijn. Met een, een ja. dy dynamische microfoon, hoor je achtergrondgeluiden niet. En dat vind ik eh, nu met een condensator weer wat minder. Ja, je kan er wel doorop gaan zitten met je lippen, met de knop mm -hmm. wat zachter. Maar ja, dan zit mm -hmm. ik weer met mijn mond beuvelen op zo'n ding, <laughs> en ik heb daar dus zo'n windkapje. Ja, ik heb zo'n koptelefoon met een microfoon erin gebouwd. En okay. uh, ik trust. rust. Maar die werkt ook wel heel erg duidelijk. Ja, Ja, ook prima. Dus, uh, ja, ik zit hier met zo'n mengtafeltje. Een berhinger. Daar heb ik dan gewoon een koptelefoon op. En microfoon is voor mijn radiouitzending dus dan. Dus daar kan ik ook... Uh, want het geluid waar ik jullie mee skype, die gaat weer via de... ...de microfoon van de webcam. Dus de webcam staat wel uit... ...maar die microfoon die ingebouwd zit... Dan ...horen jullie mij nu door... ...en op de radio horen ze me via de microfoon. Nee. Want als ik de microfoon uitdraai... ...horen jullie mij wel... ...maar dan horen de luisteraars mij weer niet... ...maar ze horen jullie wel... ...omdat jullie weer via de, uh, de mengtafel... Uh, ...het geluid van de computer... Uh. ...dus ik skype op de ene computer... ...en ik zend uit met de andere computer... Oké, okay, nou, ik heb altijd zoiets, al, ik ben al blij als het allemaal werkt hoor, als Jawel. ik uitzending doe. Mm. En mm. uh, ik, in het begin had ik gewoon zo'n MSN-microfoontje van een paar euro. Mm. Nou, daar heb ik hele uitzendingen mee gedaan hoor, ook met, weet je wel, dat we met een heleboel mensen waren. Maar mm. die hebben ik gewoon op de slontafel gezet. Maar dat had ik in het je... begin ook gedaan hoor, met ja. zo'n klein dingetje. En als je dan echt iets wil zeggen zo, dan kan je hem eventjes pakken, weet je wel. Mm -hmm. ah, ja. Maakt ook allemaal niet zoveel uit. Maar ja, sommige mensen die zijn heel technisch. Die zijn er allemaal mee bezig, zeg maar. mm -hmm. Als je er allemaal niet weet... Nee. De eerste ja. uitzending die, die, die ik heb gedaan. Geen ja, behoorlijk technisch hoor. Wie? Jou. Ja. Oh ja? Ja, natuurlijk. Wie? Nou, qua muziekmixen, mixen, weet je wel. Ja, dat is gewoon... Uh, ja, ik weet niet. Vanzelf zo gegroeid, zal maar zeggen. Maar ik ben echt absoluut niet technisch, want... Uh, ze waren echt heel verbaasd. Want uh, ik, heb, ik had altijd heel veel hulp nodig met de computer in het begin, weet je wel. En, uh, ja. Met het geluid en met alle instellingen en zo. Dus eigenlijk constant had ik daar hulp bij nodig en... Toen ging ik die mixen maken en toen hadden ze echt zoiets van, hm? hoe doet ze dat, weet je wel? Ja, ja met die, met die M3U M3 streamer ofzo, ja Ja, met de M3W, daar dan maak ik gewoon een uitzending mee, maar uh, nou, ja daar kan je, kan je ook mix mee maken, ja. Maar ik doe het gewoon allemaal achter elkaar en door elkaar opnemen. Ja, waarom willen ze weg? Zal ik maar zeggen. Gewoon een beetje creatief zijn. Ook al ben je niet technisch, weet je wel. Want dan zei ik net al tegen Jaap, uh, ik had dan een heleboel uh, mixen van mezelf gehoord, maar ik weet dan niet eens meer hoe ik het heb gedaan. Weet je wel? Is wel gek. Maar doe het ook soms doe ik het weer anders dan de andere keer. Dat ligt net aan wat ik heb gevonden. En de ene draai ik door elkaar. En de andere doe ik stukje voor stukje. Dus allemaal stukjes achter elkaar. Zo. En de andere mix ik weer aan elkaar. Want ik heb dan ook zo'n mixer. Dus ja, dat gaat ook... Ja, dat is een beetje oefenen. Hè? Gaat elke keer beter. Zo. Maar ik vind het wel leuk om... mash ups vind ik ook wel leuk om te maken. ik heb... Uh... Ik mix van mezelf op de achtergrond. Uh, <laughs> wel, zit wel, uh, klinkt wat gezelliger, hè? muziekje op de achtergrond. Uh. Ik zal uh, kijken uh -huh. of jullie het ook kunnen horen. Hoor je het? Dat hoor je nu ook op de radio? Ja, ik heb, uh, ja, op de radio kan je het te horen. We <laughs> horen uh, jullie praten met op de achtergrond uh, mijn mix. Oké. Okay. Heftig. Ja. Harti. Oh, Hé, hm. <laughs> hey, maar ja, ik ga zo ophangen. Mm -hmm. Even een theetje maken en zo en dan. Uh... Ja, ik moet morgen ook uh, weer uh, werken, dus uh, ga ik om elf uur stoppen. Heb ik precies okay. uh, drie uur live uitzending gehad. Oh, Vorige week was 4 uur. Hè? Ruim 4 uh. uur zelfs. <laughs> Nou, die kan je gewoon terugluisteren hè, via mijn site www.eurosaradio.nl. Uh, Ik heb hem erin gezet, ja. Oké, okay, hartstikke mooi, bedankt. En uh, ja, deze, jij bedankt. deze opname, uh, of, of deze uitzending, uh, wordt ook opgenomen. En die, uh, binnen een uurtje staat die op de site, dan kan je hem terugluisteren. Dus uh, oh. hartstikke leuk, ja, toch? Ja, ja wordt vervolgd, hè? Ja, ja wordt vervolgd, ja, gezellig. Ja, ik zoek ook, en, ook uh, mensen. Dankjewel ja, voor nee, het draaien ja. van mijn mixen dus. Graag gedaan. En dat als ga ik vaak. Ik zou het leuk vinden als je ook uh, speciaal voor deze uitzending een mix zou willen maken. Ja, dan ga ik nog wel een keertje. Natuurlijk uh, die jingles van mij naar je toe. Oh, oké. Okay, dan kan je er maar. ook wel lekker mee uh, rommelen wat je wil. Maar dan uh, moet je dat even via Skype uh, sturen op MP3'tjes. Ja, dat is goed. Want het gaat niet via de mail bij mij. Ja, oké. Okay. Dat ja, is uh, prima. Dus uh, dat is te groot voor mijn uh, mailbox, mm -hmm. die ah, okay. bestanden. Ja, het zijn kleine bestandjes hoor. Ja, maar dus, uh, ik, we hebben het wel eens vaak geprobeerd, maar het blijft helemaal hangen. Ah, Oké. Okay. Echt heel irritant. Mm -hmm. I don't know. Oké. Okay. Hé, hey, maar uh, ja, wel rusten. Ja, ja, ook wel te rusten. Alvast. lekker. Me. Ja, Bob, jij ook. <laughs> ja. Ja, dat zal wel lukken. mooi ook weer een drukke dag. Ja. En we houden even contact over de 22ste. Ja, dat is prima. Dat is goed. Oké. Okay. Oké, okay, wel hey. terug. Bye, bye. Bye, bye. Doei. Doei. doei, doei. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Kijk, luisteraars. Dat uh, waren Bob en, uh, en Sunset. We gaan nog even luisteren tot uh, 11 uur. En dan gaan we ermee stoppen tot, uh, nou ja, tot Ik tot nu toe allemaal uitzend, dus ja, het is helaas, te ongeluk, ja. niet opgenomen. Ja, ja, nee. Eurostar Radio, Eurostar ja, ja, Radio ziens, ziens, ziens, ziens, is er ja. ook uh, weekend, ja, we zaterdag we en zondag. Ja, kijk. Eurostar Radio, het station voor jou. Ja, zo is dat. dat is het nee. oh, goed, oh, we zijn. Oh, oh, we oh, oh. Nou, goed zo. Leuk hoor. En nou, maar, goed, we gaan uh, vandaag. Nou, daar gaat het uh, weer dan, hè? We Lekker uitzenden. Het is nu uh, 14 minuten over 10 okay. Het is uh, zaterdag 8 september 2012. En, uh, uh, Eurostar Radio, uh, het station uh, voor jou. En uh, zo is dat, ik ben DJ Apus. En, uh, en je en, kan skypen live dus via Eurostar uh, Radio. Ja, iedereen op. weet natuurlijk 21 september, dan begint uh, de herfst weer. Daar uh, uh, natuurlijk ook wel uh, een uh, leuke stream. jingle voor gemaakt. Ja, die ja, gaan we DJ. We gaan het streepje jaar, nou. ja, stevige muziek. Dan ja, kan je lekker en gaat spellen, kost niks. Als je een computer, computer hebt. En je hebt skaart, kan je zelfs zelf mee aan Je kent mensen in muziek, mensen spelen, wereldkundig maken. Of je hebt een We goed, weet, weet, weet ik veel. Heeft het volgende album van Antares? Weet ik al niet wat. Ja, jezus, mijn ja, nou, jongens. dat is ja. erg. Ik heb ruim een half uur van de uitzending niet opgenomen. Dat ja, we kunnen vergeten. Dus uh, goed, we, we gaan een muziekje de draaien, draaien gedaan, mensen. Dan, maar, maar goed, goed. Uh, eens even kijken, nee, nou, als hoor. Als we een nou eens wat leuks draaien van. Toevallig op naalhuisteren. Ja. Misschien even, eens even eens kijken, uur. Maar we hebben nog niemand dan de Skype gehad. Dus je hebt nog niet echt wat gewisseld. Ja, we kunnen eens even kijken wat We hebben genoeg nog in anderhalf uur tijd. Ik denk nog leuke muziek draaien. Goed zo, Oké. We gaan weer volgende een liedje draaien. Mario Salles. Liedje he? Del Grano.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 L'uomo profeta, del mondo. Tot de volgende Video week. Bedankt voor het luisteren. Dat is een, de uitzending van zondag 16 juni. <tie> uh, Radio, Radio Straaters uit Italië. Het Wiggrio uh, del Grano. En dan gaan we nou, uh, ja, ja, mensen, jullie kennen Skype bij uh, DJ liggend streepje Jaap. En dan kan je live mee oude horen op Radio.nl en eventueel... Ja hoor, het uh, klinkt allemaal leuk en aardig. Kijk, luisteraartjes. Bedankt voor het luisteren. En graag tot zondag 23 juni 2013. En dan, uh, dan is de zomer echt begonnen. Nou, die begint eigenlijk vrijdag. Maar goed, tot de zomer. Bye bye, saai zwaai. En uh, ik zeg... Uh, Goodbye goodbye goodbye ja yeah. de muziekzender op internet www.aloha